Welkom bij de Pillenkast, een podcast over het leven met een psychische stoornis. Mijn naam is Rob Schaap. In deze aflevering een gesprek met Anne over borderline, tatoeages en de mens achter de diagnose stoornis. Te heftig, te intens, ik ben te manipulatief, ik ben aan het splitten. Allemaal van die, al die borderline dingen. Terwijl mm -hmm. ik dacht, ja maar hallo, ik ben toch ook nog gewoon Anne? Wat is nog wel leuk aan Anne? Weet je, ik ben ook gewoon nog een mens. Anne, welkom. Uh, in de pielekast, dankjewel dat je de moeite hebt genomen om naar het uh, Huis voor de Gezondheid in Amersfoort te komen. Graag gedaan. We hadden al een leuk voorgesprek eigenlijk via de mail <laughs> gehad yeah. over het woordje stoornis. Yeah. Uh, wat zo noem ik het dan maar? Het leven en het leven met een stoornis, Daar hebben we een podcast over. Um, wat is jouw probleem met het woordje stoornis? <laughs> Pars, wat stoort jou... Er weer een probleem. <laughs> nou ja, wat stoort jou aan het woordje stoornis? <laughs> ja... Um... Voor mij heeft het woordje stoornis op de een of andere manier een, een verbinding met het woordje gestoord. Um, en ik vind niet dat mensen met een psychiatrische stoornis uh, gestoord zijn. En um, ik geloof wel dat er een verstoring is. Um, en daarom ja, vind ik het woordje stoornis ook altijd wel een um, meer een, um, ja, een wat negatievere term of een wat. Um, een soort van, eh, ook een connectie met ziek zijn. Um, en, nou ja, weet je, het komt ook bij mij, bij mij misschien wel een beetje voort uit... ik heb uh, persoonlijkheidsproblematiek. En als je dat dus een persoonlijkheidsstoornis noemt... Uh, dan zeg je dus eigenlijk dat mijn persoonlijkheid ziek is. Mm -hmm. um, en uh, hoe kan een persoonlijkheid nou ziek zijn? Uh, denk je wel dat die verstoort yeah, is? Ja, dat, dat, dat okay. wel. Ja, ja. ja ik, ik denk wel dat door mijn persoonlijkheidsproblematiek dat ik gedrag of uh, dat gedachte of nou ja, hoe ik me uh, op een bepaalde manier of in bepaalde situaties uh, uit, dat, dat dat verstoord is. Um, en dan gaat het er vooral volgens mij om, en dat is dan ook weer iets anders met stoornis, um, dat ik daar last van heb. En niet per se dat mijn omgeving daar last van heeft. En natuurlijk heeft mijn omgeving daar ook wel eens last van. Um, maar met dat woordje stoornis en gestoord gaat het vooral volgens mij over wat de maatschappij vindt. Um, en uh, de maatschappij vindt dat dan ook uh, ziek of eng of raar of niet oké. Okay. Um, en dan moet je vooral je, je normaal gaan gedragen. Nou, ik weet niet zo goed wat normaal gedragen is. En um, nou ja, daarom kies ik ook altijd voor, van, nou ja, ik heb persoonlijkheidsproblematiek, omdat ik daar zelf ook wel last van heb. Maar dat betekent niet dat ik gestoord ben. Dat betekent ook niet dat ik um, een, een, een, een, een persoonlijkheid heb die niet klopt. Nee. Nou, dat leg je goed uit. Ja. Uh, wanneer merkt je voor het eerst dat je nou ja, niet helemaal normaal was. Dat er een soort verstoring was. Um, ja, ik heb wel altijd al van, van kind af aan al wel gehad dat ik me anders voelde. Ik heb dat vroeger ook wel eens omschreven als alien. Ik voelde me echt een, een buitenstaander. Um, uh, nou ja, niet per se dan vanuit een ander, andere wereld of zo. Maar wel, <laughs> ik voelde me wel altijd overal buitenstaan. Op vol. Ja, wat eigenlijk een beetje gek is, want... Ik ben nooit, ik ben niet gepest geweest. Ik was altijd wel, ik hoorde bij een bepaalde groep, zeg maar. Of ik, ik, ja, op de basisschool kon ik ook gewoon mee. En op de middelbare school had ik ook gewoon echt een grote vriendinnengroep. En um, in principe ging het allemaal heel goed op school. Maar toch voelde dat intern, voelde het zeg maar niet helemaal oké. Okay. En um, ik had ook enorme faalangst. En ik was, ik kon dan ook echt helemaal... ...de realiteit kwijtraken. Een, een voorbeeld is uh, wat mijn ouders ook wel vaak uh, nog herhalen... ...is dat ik dan, wanneer leer je breuken op, op de basisschool? Nou ja, wanneer is dat? Vroeg, vroeg ja, nou ja, nou ik ja. weet het eigenlijk niet. Rond een uur, een jaar of acht, negen? Ja, of ja, nou ja, weet ik veel, maar dat maakt het liefst erg voor uit. Maar ja, ik hij was een jong, jong meisje en we moesten breuken leren... ...en ik was er zo gespannen over... ...dat ik echt dacht van ja, maar volgens mij kan ik dit echt helemaal niet... En kwam ik echt in tranen en totale paniek thuis bij mijn ouders. Mijn ouders dachten, wat is er aan de hand? En die gingen echt, nou ja, ook in paniek naar, naar de meester. Ze zeiden van, ja, volgens mij hey, gaat het helemaal niet goed met Anne op school en die breuken en dat gaat niet. En die meester zei van, ja, maar ze is de beste van de klas. Oh ja? Dus zo, zo, ik was gewoon, ik, ik raakte daar in, in, in mijn angst. In ook? Dus je was, ja. gewoon, gewoon breuken, maar... ja, was gewoon goed in breuken? Ja, ik was gewoon goed in breuken, ja. Maar dat in mijn hoofd wat, kon dat zo ineens zo veranderen en, en raakte ik daar echt een beetje de realiteit kwijt. En dat, dat is wel altijd een beetje een soort van um, uh, altijd wel in mijn leven geweest op het moment dat ik uh, dat er een soort van, ja ik denk dan uh, toch wel veel emoties bij komen, of angst of, uh, nou ja, of andere emoties dan, dan raak ik daarin een beetje de, de, de realiteit kwijt. Dan kan je dat gevoel een beetje terughalen van, van toen nog, want uh, je was ja. natuurlijk wel erg jong, maar ja. hoe voelt dat dan? Voelt het angstig dan? Ja. Ben je bang voor wat je moet doen? Of voelt het te zwaar? Is het te veel druk? Te veel stress? Of te, veel, te veel stress. En heel erg bang dat ik niet kan voldoen aan welke verwachtingen dan ook. Ook al zijn er helemaal geen, geen mensen die echt tegen mij zeggen... Oh, je moet dit of je moet dat. Maar dat ik niet mee kan. Of dat het niet... Dat iemand uh, erachter komt dat, het, dat ik eigenlijk heel raar ben. Of dat het niet klopt. Of dat ik niet klop. Uh, dat heeft altijd, dat is, wel, dat is wel iets wat er altijd... Ondanks dat je heel goed was Ja, dus ja. Dat, dat en dat ik ook niet. gewoon vriendinnetjes had en vriendjes. En um, ja, dat ik uitgenodigd werd voor verjaardagsfeestjes en zo. Maar toch is het altijd intern dat, dat gevoel gebleven van... Ja, maar straks komen ze er wel achter dat ik eigenlijk heel raar ben. Nou, dat heet ze, imposter syndroom, noem je ja, dat toch? Dat klopt, je denkt dat ja. je... Oh, je kent het ook. Ja, ja. ja, Is dat het een beetje... Denk je dat het is? Ja, dat denk ik wel, Ja. Dus ja. dat, mensen, dat je bang bent dat mensen erachter komen van ja, maar eigenlijk is er iets met haar de hand. Ja. He, he, he, he, dat, ja. dat idee. Ja, het ja, is wel ja. lastig ja. als je daar zo jong al uh, mee te kampen krijgt. Ja, en vooral omdat het dan niet matcht met de omgeving. En want de omgeving die, die, die ziet mij eigenlijk gewoon ja, nou ja, gewoon leuk voorthobbelen in mijn leven. En het gaat allemaal wel. En het ziet er vanuit de buitenkant allemaal echt allemaal hartstikke prima uit. Um, maar intern ja, voelde het dus gewoon niet als, dat, het, dat er iets niet klopte. En wat gebeurde er dan bijvoorbeeld als je thuis kwam? Want je had dan, neem ik aan, een soort masker op de hele dag op school. Dat het goed ging, dat iedereen dacht dat het goed ging. Maar wat gebeurde er dan als je thuis kwam? Nou, ik had niet echt de idee dat ik een masker op had. Um, dat kwam wel wat later op de middelbare school. Toen ging dat, dat ja, ik dat bewuster inzetten. Maar ik denk op de lagere school um, voelde ik ook gewoon heel weinig grip en heel weinig controle. Uh, dus die, die, die, die angsten en andere emoties die kwamen dan ineens. En dan ik weet ik wel dat ik ineens moest huilen of zo dan in, in, in midden in de klas. En dan wist ik eigenlijk ook helemaal niet zo goed waarom. Um... hoe hebben je ouders daarop gereageerd destijds dan? Ik heb ook een dochter van acht. Hm. Als dat met mijn dochter zou gebeuren, zou ik denk ik wel even naar school gaan om te praten. Ja, um. ja dat is, vind ik meteen een lastige, uh, omdat. Ik denk dat mijn ouders dat eigenlijk niet zo heel erg door hadden. Ze hadden wel door van... Oh ja, Anne is een beetje een... Uh, uh, ja, een angstig, angstig meisje. Uh, heel anders dan mijn broer, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat verschil, dat zagen ze wel. Uh, maar ik denk niet dat zij ooit zoiets hadden van... Oh, dit is, dit, is, dit is iets ernstigs aan de hand. En ik denk ook niet dat dat per se zoiets was. Van, is iets ernstigs aan de hand. Nou, maar um, huilen in de klas. Wat zeg je? Zeg maar huilen in de klas. Om, om... Ja... Niks. Ja, maar dan was na, na, na tien minuten was het ook wel weer over. Ja, ik, ik weet ook niet zo goed. Het is ook, als ik er zo op terugkijk, is het ook iets dat ik dan nu denk: van ja, um, als ik daar nu al, um, nou ja, weet ik eigenlijk niet. Ik, ik weet niet of ik dan nu zou kunnen zeggen, als ik daar toen al bijvoorbeeld hulp voor zou hebben gekregen, of dat er, weet ik ook niet of dat nou per se echt geholpen heeft. En um, het is ook niet dat het, zeg maar dat het traumatisch voor mij is geweest of zo. Of dat het, dat het bepaalde dingen heeft verergerd, denk ik niet. Maar ik denk wel dat het laat zien van wat er, dat er toen al iets speelde. Dus dat het echt gaat om iets, nou ja, om, om dus persoonlijkheidsproblematiek, hè. Dus dat zeg maar echt gewoon uh, bij mij als persoon hoort. En is dat dan dat bijvoorbeeld, kun je daar terugwerken? Als dus het een beetje terugkijkt, kun je dan denken dat dat bijvoorbeeld verhoogde emotie, die gevo verhoogde ja, gevoeligheid zeker, is zeker. voor ja, dingen? Ja, ja. Yeah. Ja. En dat heeft zich ook doorgezet, dus vanaf de basisschool ja. naar de middelbare school. Hoe ja. uitziet dat daar? De middelbare school, uh, ja, zeker ook in de, in de, eerste, in de eerste jaren, um, had ik heel erg het idee van, ik wil, ik wil heel graag, um, ik wil bijvoorbeeld heel graag Latijn doen, en dan, maar dan moest ik een VBO-advies hebben. Mm -hmm. um, en ik was echt van overtuigd dat ik alleen maar vmbo advies zou krijgen. Dus ik was continu gewoon heel erg mezelf aan het bewijzen... en echt heel erg hard werken. Terwijl ik al lang VWO-advies had gekregen. Uh, maar ik bleef dat, zeg maar, dat impostorsyndroom hebben. Dus ik bleef van, oh ja, maar nee, straks zullen ze erachter komen... dat ik eigenlijk heel dom ben. Ja, dat een foutje was. Ja, <laughs> ja. precies. En um, ik kan alleen maar VWO doen omdat ik heel hard studeer. En als ik dat niet zou doen... Uh, dan zien ze inderdaad dat ik echt heel dom ben. Is het en... ook een beetje een gebrek aan zelfvertrouwen Zeker, ja, ja. Ja, ja. ja. Heel erg veel, heel veel onzekerheid... Um, en daarin wel dat ik denk van... Um, voor mij zat er toen al... En, en, dan, en dan komen we straks ook hè, op wat er dan bij mij gediagnosticeerd is. Er zat geen verschil in. Het was of nul of honderd. Dus of heel hard werken. Uh, echt honderd. Echt honderd of procent. Ik, of ik deed niks. was ik gewoon helemaal... was ik echt overprikkeld. En dan kon ik gewoon niks meer. Of als ik iets echt totaal niet begreep. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik had ook later economie als vak erbij. Nou, daar kon ik echt helemaal niks mee. dan dacht ik, oké, okay, nou en, en dan ga ik gewoon uit. Dan doet mijn hoofd, dat is gewoon, weet ik niet. Dat, dat nou ja. stopt het. Dat stopt, ja. ja. ja. En um, nou ja, dat is wel dat ik daar dus um, best wel veel moeite mee had op de middelbare school. Dat ik continu 100% gaf. Echt 100%. En, en dan word je natuurlijk op een gegeven moment gewoon echt heel moe uh, door. Ja, dat hou je niet vol. Nee, en, en dan is het ook nog eens... Hè, middelbare school is natuurlijk ook nog een periode... Hè, ja, je bent in een puberteit. Dus er zijn ook sociale dingen die heel belangrijk zijn. Um, je bent jezelf aan het ontwikkelen. En dat moest ook allemaal heel goed. Ja. Um, wanneer ging dat niet meer goed? Wat daar... Ja, dat ging al best wel snel niet meer goed. Maar ook, denk, ook dat zag weer niemand. Um, dus ik was heel snel echt wel... Um, ja, heel snel overprikkeld. En heel snel gewoon... ...dat er heel veel emoties bij kwamen... ...maar ik wist ook niet zo goed hoe ik die moest uiten... ...omdat ze zo voor mijn gevoel intens waren. Uh, ook, ook in die 100%. Ik was continu eigenlijk in een soort van verhoogde versnelling. Maar niemand merkte dat dus aan jou. Merkte je het zelf? Kon je daar zelf toen van denken... Oh, ...ik word een beetje moe van mezelf? Nee, op dat moment... Kijk, als ik er nu op terugkijk wel... ...maar ik denk op dat moment niet... ...want ik was maar in die verhoogde versnelling continu. En ja. ik dacht, oh, dit is gewoon het leven. Iedereen zit zo in elkaar... En dat is ook wel een beetje wat ik denk ik... vanuit huis wel heb meegekregen. Um, is dat, dat mijn moeder bijvoorbeeld ook... die is ook gewoon heel hard aan het werken altijd. En dat is, dat is een soort van... Oh ja, ik, en je kunt... Uh, je mag jezelf pas een chocoladekoekje geven of zo... als je iets fantastisch hebt gedaan of zo. Dat was een beetje ook... Um, mijn, mijn spiegel thuis. Dus ik, ik wist ook niet zo goed hoe ik dat nou moest doen... met op een rustige, normale manier... ook dingen kunnen doen of... Um, ook die emoties uiten op een rustige manier. Dat, ja, dat heb ik eigenlijk nooit heel erg meegekregen. Dus was het gewoon continu. Of ik was heel blij. Of dat dan een masker was, weet ik niet. Um, of ik was heel verdrietig of heel boos. Maar ik wist niet wat ik daarmee moest. En sliep je toen wel goed, bijvoorbeeld in dat soort periodes? Dus je zo heel blij en heel verhoogd en veel energie. Um, nou, ja, slapen. Dat, ik denk dat het daar ook een beetje mee begon. Is uh, dat ik... ...omdat ik zo goed wilde, wilde presteren op school... ...moest ik van mezelf minstens acht uur slapen. Oh. En dat moest ik dan tellen, zeg maar. Um, dus ik, ik moest bijvoorbeeld, nou ja... Um, ...dan moest ik om negen uur gaan douchen... ...dan lag ik om half tien in bed... ...en dan kon ik waarschijnlijk om tien uur in slaap vallen. En als ik dan nog de kerkklok hoorde van tien uur... ...was het niet goed. En dan ging ik tellen hoeveel uur ik nog had. Oh, en dan dat werkt ik... dat heel goed. Ja, daar was ik echt dan continu mee bezig... <laughs> Um, en zo ging ik eigenlijk ook de rest van mijn dagen eigenlijk alles doen. En toen begon, kwam heel erg de dwang erin. Dus ik ging heel erg dingen tellen. Um, alles moest in mijn hoofd ook, zeg maar, kloppen. Met um, uh, nou ja, als, ik dat, als ik dan iets wilde, dan moest ik vier argumenten hebben. Maar ook vier tegenargumenten. Het moest allemaal, zeg maar, volledig zijn. Pff, uh, het klinkt heel vermoeiend. Ja, en dat was heel <laughs> vermoeiend, ja. En tegelijkertijd was er niemand die het zag. En voelde dat ook, vraag me dan ook, ik kan me voorstellen dat het ook een beetje fijn is als je dan bepaalde uh, nou, dingen voelt, je moet doen en je doet ze. Ja. En dat het dan ook goed is. Ja. Dat voelt heel fijn, denk ik. Ja, ja. ja. en dat was dus een beetje mijn, um, ja, mijn coping toen, hè. Mijn, mijn redding, ja. Van, oh ja, dat, dan weet ik niet of dat dat lukt. Als ik zeg maar in uh, precies 15 minuten naar school fiets, dat was voor mij dan, <laughs> fantastisch of zo, ja. <laughs> nou, okay, ja. ja. En wat was als dat dan niet lukte dan? En dan was ik heel boos mezelf. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, het klinkt, wat ik zeg, <laughs> erg vermoeid. Hoe lang heb je dat <laughs> ja. volgehouden dan op die manier? Want er zit op een gegeven moment een eind aan, denk ik. Um... Maar haalt je hoofd dat niet meer. Ja, het ligt er dus een beetje aan, wat vind je nou volhouden? En dan komen we natuurlijk ook een beetje in... Um... Maar ik bedoel meer deze stroom. dus in, in deze, deze staat van zijn. Dus dat je dat, je dat met die dwang hebt. En dat yeah. je continu oh, eigenlijk vol in het rood rijdt de hele tijd. Vol mm, in de hoge yeah. toren. Yeah. Uh, dat hou je niet lang vol, lijkt me. Of um, doe je het nog steeds? Ja, ik doe het nog steeds wel, hoor. <laughs> dat ja. kan ja. natuurlijk ook. Ja. Um, maar kijk, dat is, dat is wel wat ik ook een beetje bedoel... met wat we aan het begin van het gesprek... He, stoornis, gestoord of verstoord... en wanneer heb je er ziek zijn of niet ziek zijn... en wanneer heb je dan zelf last van? Mm -hmm. Kijk, alles, als ik dit zo bespreek... en, en jij um, reageert dan op van... jeetje, joh wat heftig en zo... en hoe lang heb je dat volgehouden? denk ik, ja, oké. Okay. Ik snap dat je dan zegt, oh wat heftig... Uh, maar tegelijkertijd is het ook wel een beetje wat bij mij hoort. Ja, dat snap um, ik. En ik begon er op een gegeven moment wel zelf last van te hebben. En dat moment is dat ik wel, zeg maar, toen uh, volgens mij ben ik via een docent... met wie ik echt super goed contact had, ben ik naar een soort van uh, schoolpsycholoog geweest. Um, omdat ik wel merkte van, oh ja, dit is... Um, ik, ja, ik, ik doe heel veel dingen eigenlijk in principe heel goed, maar ik kon dat zelf niet als heel goed zien. Um, ja, dat, ja, ik denk dat ik het meeste nog last kreeg van niet zeg maar ineens niet dat hele hele harde werken, maar dat ik er gewoon niet gelukkig mee was. Mm -hmm. En um, dat, nou ja, die, dat... is het een gejaagd gevoel, een soort van onrust? Ja, maar daar had ik dus niet zo heel veel last van. En okay. die onrust, die is er nu ook nog. Uh, kijk, soms heb ik wel echt... Ik denk, oh, ik zou gewoon echt even... <laughs> ik zou wat rustiger willen zijn. Um, maar toen, ja, nee, daar hoorde, hoorde dat er een beetje bij. En dan had ik daar niet zo heel erg veel last van. Maar wel van um, toch ook wel weer die mismatch met de buitenkant en de binnenkant. Dus van buiten, um, nou ja, zag iedereen dat het gewoon supergoed met mij ging. Um, ik, had, ik haalde hele hoge cijfers. Ik was gewoon... Uh, heel sociaal. Uh, ik was voorzitter van de leerlingenraad. Ik uh, had een relatie. Ik had gewoon leuke vriendinnen. Ik deed allemaal dingen daar ook nog buiten. Sport van alles. Eigenlijk een soort van perfect. Um, maar van binnen klopte het gewoon niet. En ik vond het wel op een gegeven moment heel moeilijk... dat mensen niet aan mij zagen dat het niet goed met mij ging. Maar ik had nooit geleerd om aan te geven... van joh, het gaat eigenlijk niet goed met me. Want uh, daarvoor moest, het, moest ik echt... vond ik en dat, misschien is dat ook wel een beetje vanuit mijn opvoeding... Ik moest er iets heel ergs aan de hand zijn. Dus ik moest bijvoorbeeld heel erg ziek zijn. Of, um, ja, ik, ik dacht altijd bij mezelf van... joh, het gaat toch goed? Ik, ik, ben, uh, ik leef niet in armoede. Ik heb geen lichamelijke ziekte. Um, ik kan goed leren. Ik, ik ben sociaal. Ik, ik, ik heb uh, ambities, vaardigheden, dromen. Waarom zeur ik eigenlijk zo? Dat was het. Dus ik, ik dacht, ik ben aan het zeuren. Hmm. Uh, en daarom duurde het heel erg lang... voordat ik die stap durfde te zetten... Om uh, naar zo'n schoolpsycholoog te gaan. En wat gebeurde er toen? Ja, ik, ik zeg het namelijk. Net, ik vroeg het namelijk een paar keer. Want het, ik heb zelf een bipolaire stoornis. Dus mm -hmm. Zoals je misschien weet. Uh, en het klinkt een beetje zoals een, een manie is. Uh, zoals je dat een ja, beetje schrijft. E, dat denk ik dus niet, omdat het. Um, er zit ook wel wat verschil in. Daarom, ja. daarom vraag je het. Maar het klinkt een beetje hetzelfde soort van onrust. En dezelfde soort van niet je plek kunnen vinden. En continu maar achter dingen aan blijven gaan. En gejaagd. En, maar. Ik hoor ook je wel een beetje zeggen dat, het, dat je er zelf wat minder last van hebt. En dat, ja, dat is in de manier natuurlijk ook zo. Heb je er ook zelf vrij weinig last van? Ja, maar ik denk wel dat bij een bij manier dat het zeg maar nog wel um, extra onrust is. En ex, dat het echt wel. Um, dus je ontremt. bijna je bij, meer ontremd ook bijna ja. niet meer kunt functioneren. Ja. En ik kon wel, en nu nog steeds, ook heel goed functioneren. Ja. Um, en daarom zie ik het dus ook niet voor mij, hè? dus uh, mijn persoonlijkheidsproblematiek... zie ik ook niet als stoornis, omdat ik ook daarnaast gewoon kan functioneren. Ja. Um, maar er zijn wel bepaalde dingen waar ik last van heb. Uh, laten we naar die schoolpsycholoog gaan. Ja. Wat gebeurde er toen, toen je daar uh, aanklopte? Ja, dat, ik, ik weet... Ben je zelf daar naartoe gegaan of is er iemand gezegd... Eh, nee. misschien moet je daar eens naartoe gaan? Volgens mij ben ik er zelf. ja en nou, Ik weet wel dat een docent zei van misschien is het goed als je een keertje gaat praten... Uh, en toen ben ik er wel... Ja, ik ben wel zelf... Heb je dat toen tegen die docent wel verteld? Heb je zelf zeg maar die eerste stap gedaan? Ja, dat, ik weet, dat is ook voor mij zo'n tijd dat ik... Ik was zo vol van emoties dat ik het ook allemaal niet meer zo heel erg goed weet. Um, dat is best wel lastig ook in momenten dat ik uh, echt heel erg veel emoties ervaar. Um, nou ja, zoals bijvoorbeeld voorbeeld met die breuken kan ik dus een beetje de realiteit kwijtraken. En... Um, dan is het ook heel erg moeilijk om nu terug te kijken op die momenten. Omdat ik dus die, zeg maar, die, volgens mij zijn die niet helemaal die herinneringen niet helemaal goed opgeslagen uh, in mijn hersenen. Omdat ik eigenlijk zo, nou ja, uh, wat ik nu zou zeggen, gedissocieerd was eigenlijk. Okay, ja. Ja. Dus echt, echt niet meer helemaal op aarde. En ik weet wel dat ik in die, die gesprekken met de schoolpsycholoog, dat was voor mij zoiets raars. Want ik sprak eigenlijk nooit over wat ik. Ja, uit was je toen? 16 of zo, hmm, ja. Okay. ja. Uh, en ik vond ook tegelijk, dus bij alles wat ik zei, dacht ik ook... ja, jeetje, ik ben echt aan het zeiken, kom op, zeg. Ik, er is helemaal niks aan de hand, ik wil alleen maar aandacht. Dus ik had heel erg dat, ja, dat er ook weer een beetje een soort van... Um, ja, nou eigenlijk dat er een monster in mijn hoofd zat die zei... nee, oh, je bent echt aandacht aan het uh, vragen nu, dit is echt onzin. Dus ik durfde ook niet helemaal open te zijn. Ja. Um, heeft die man toen een soort diagnose gesteld, of vrouw? Uh, nee, nee, nee, um... nee volgens mij, mo volgens mij ik, mocht zij dat ook niet. Hoe, ik, ik probeer me een beetje voor te stellen hoe dat dan gaat. Dus je zit je op school en je hebt zelfs ook wel het idee dat er ergens iets van zit... wat er niet helemaal hoort zitten, maar je, doet, eh, je probeert je sterker voor te doen dan je misschien bent. Yeah. Eh, dan klop je daar aan. Ja, ik weet alleen maar dat lastig, ik gewoon, ja, dat me, dat ik gewoon dan... gesprekken had... En uh, ik weet ook op een gegeven moment dat ik, dat ik niet meer wilde gaan... omdat zij had gezegd van ja, ik wil met je ouders praten. En dacht ik, nee joh. Ja, <laughs> Want ik wilde, ik wilde mijn ouders het hier ja, helemaal precies. buiten laten. Ja, ja, ja. En toen volgens mij ben ik toen ook gewoon niet meer gegaan... Um, maar dat was jouw eerste kennismaking met iemand die vroeg yeah. naar hoe het met je gaat. Ja, dat 15, 16, ja. En wat heeft, dat, heeft dat iets met je gedaan? Heeft je dat misschien op een soort spoor gebracht dat je denkt, misschien... Nee, dat was echt, oh jeetje, wat verschrikkelijk is dit. <laughs> dit wil ik nooit meer. Dit wil ik echt nooit meer. <laughs> ja. Ja. Ja, dat, ja, dat had ik wel, ja. ja. Ja, vanaf dat moment ging het eigenlijk, ging het, ging het eigenlijk slechter ook. Um, een doosje open gegaan. Juist. Misschien wel. En toen, er gebeurden ook wel, uh, wel heftige dingen... Um, want ik, ik weet nog wel dat ik met die schoolpsycholoog ook veel sprak over um, ja, de zin van het leven. Uh, ik begreep gewoon niet, en dat had ik als jong meisje ook altijd al, van waarom bestaan wij nou eigenlijk? Um, ik vond het zo gek van we, gaan, we zitten maar met z'n allen op school en we gaan maar met z'n allen naar het werk en... En, en de dagen die gaan maar verder en door. En maar waarom nou eigenlijk? En wat doen we nou? En wat, waarom, waarom besta ik? En wat, wat, wat wil ik bereiken? En wat voor persoon ben ik? En, nou, en daar was ik heel, al heel jong al heel erg mee bezig. Waarvan mijn ouders thuis zoiets hadden van... Nou ja, weet je. Ja, het is gewoon zo of zo. En ik kon, ik kon dus niks. Ik kon, er, ik kon het niet kwijt. En dat ging dus ook heel erg internaliseren. van ging ik allemaal gesprekken in mijn hoofd voeren. En dat, nou ja, dat werd ook een warboel. Waardoor ik eigenlijk uiteindelijk altijd uitkwam op... Volgens mij heeft het bestaan helemaal geen zin. En volgens mij wil ik hier eigenlijk helemaal niet zijn. Um, en dat zijn wel gedachten die ik heb gedeeld met de schoolpsycholoog. Van ja, ik, ik ben eigenlijk best wel veel bezig met. Um, met een zelfgekozen dood. Hm. Ja. Ja, daar wordt het dan misschien iets problematischer. Je kan op zich wel denken dat het leven niet zoveel nee, zo zin heeft, en eh, yeah. zinloos is. Maar yeah. als je daar dan meteen op zo'n jonge leeftijd ook gevolgen yeah. aan gaat koppelen, dat yeah. is niet zo fijn natuurlijk. Yeah. Heb je toen ook echt uh, zelfmoordgedachten gehad? Ja, ja. Maar die heb ik ook al wel heel jong al gehad. Mm. Ja, weet je, dus als ik um, bijvoorbeeld met uh, breuken... Uh, oh, dat kan ik niet. Die damn breuken. Ja, daar komen die breuken, Yo, die breuken. weer. Ja. Of uh, topografie. Als ik nou in, stel nou dat ik een 1 haal. Ik haalde altijd een 10 of een 9. Maar goed, stel nou dat ik een 1 haal. Ja, dan kan ik beter dood. En dan oh, ga ja. ik dat sowieso en zo doen. Zo heftig. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Maar dat is nooit, uh, je hebt nooit op het punt gekomen dat je dat deed na een 1. Dat je een poging deed. Ik heb volgens mij ook niet zo vaak een 1 gehaald. <laughs> Maar ik heb wel meerdere suicidepokingen gedaan. Ja. Heb je wel gedaan? Ook ja. op jonge leeftijd. Nee, niet op jonge leeftijd. Nee. Laten we even naar je diagnose gaan, want dan ben ik gewoon wel benieuwd. <laughs> nee, anders praten we daar heel overheen. <laughs> en hebben we hebben het maar meteen gehad. Wat is, ja. wat is toen je die, wanneer hoorde jij voor het eerste keer dat, er, uh, dat je een soort DSM5-kwalificatie kreeg? Nou, de eerste keer was um, een aantal jaar na die schoolpsycholoog. Toen uh, liep ik bij een, um, uh, een andere psycholoog, zeg maar, buitenschool. Um, omdat ik toen heel erg met angsten zat. Ik durfde ook echt niet meer te gaan slapen, uh, omdat ik dan bang was dat ik iemand anders iets aan ging doen. Uh, ik had heel erg veel van, van dat soort gedachten van, oh ik ben een slecht persoon, ik ga iemand iets aandoen of ik ga mezelf iets aandoen. En daardoor durfde ik niet meer te gaan slapen, maar ik durfde ook niet meer echt naar buiten, nou ja. Dus er kwamen heel veel angsten. Dat, maar dat is niet, sorry dat ik je onderbreek... maar dat is niet opeens op, gekomen, toch, neem ik aan. Dat nee, natuurlijk. Nee, ja, en... Maar dat zou allemaal vast te maken hebben gehad... met al die, die, die opeenstapelingen... Ja. Uh, van, van die onrust, die gejaagdheid... het heel erg in mijn hoofd bezig zijn. Um, ja. Dus, Tot op dat punt. Ja. ja. ja. En, ja dat en, en, en toen... Um, toen merkte mijn omgeving ook echt wel iets natuurlijk... van, oh ja, dit, dit gaat niet goed. Um, en ik wilde gaan stud ik, ik ging studeren... en ik wilde heel graag op kamers... maar ik durfde niet op kamers... want ik dacht, ja, dan... Uh, dan doe ik al die mensen in dat huis iets aan of zo. Dat, dus dat, nou ja, op dat moment ging ook mijn functioneren werd verstoord. Hm. Um, dus toen ging ik naar de psycholoog. Uh, nou, die heeft toen... Zelf? Want dat is ook best de beste stap. Ja, via de huisarts wel. Okay. Ja. ja Volgens mij heeft mijn moeder me echt naar de huisarts gestuurd. Uh, en toen ben ik doorverwezen. Ja. Hoe voelde dat? Dat je moeder zich er maar even in dacht... Had je... De, ja, werk, de werkethals bij jullie thuis. Ook van, Kerkwerk, van, en... van die uh, periode weet ik eigenlijk niet meer zo goed hoe ik me toen voelde. Hm. Nee. Dat is ook echt een beetje, ik was toen, denk ik, 19. Ja, dat is ook wel echt een, uh, een periode geweest waar ik gewoon niet meer zo heel erg bij kan. Hoe oud ben je nu? Voor de... Nu ben ik 29. Oké. Okay. Maar goed, de, de keer dat je moeder stuurde je naar de psycholoog, yeah. kwam je dus via de huisarts bij de psycholoog yeah. terecht. Yeah. En toen? Toen uh, kreeg ik de diagnose gegeneraliseerde angststoornis. Um, en, um... Gegeneraliseerde angststoornis. Yeah. Laat even op me inwerken, hoor. Maar dat is <laughs> gewoon een heel algemene yeah. angst voor yeah. dingen. Ja, je kunt natuurlijk, je kunt bijvoorbeeld smetvrees hebben. Dan heb je een fobie voor? Uh, ...viezigheid, zeg maar. Mm -hmm. Even voor je, hebt, je kunt een fobie hebben voor spinnen... ...of je kunt pleinvrees hebben. Maar ik had dus een generaliseerde angststoornis. Ja, weet ik veel. Uh, voor alles bang. Voor ik alles, weet niet. Ja, je was voor van alles bang. <laughs> ja. Ik was gewoon heel bang. ja ja, ja, ja. ja. ja. En dat klopt ook wel. Um, nou ja, en toen heb ik uh, gesprekken gehad... ...en het, het idiote was... ...in die periode... ...was ik dus heel erg bang om andere mensen iets aan te doen. Hè. En... Uh, ik weet nog, ik, ik, ik, ik woonde toen nog in Spijkenissen, waar ik ben geboren. En ik uh, kwam terug van sport, volgens mij. Dus ik was aan het fietsen, naar huis fietsen. En toen ben ik op dat moment overvallen met een mes. Dus oh. mijn, mijn, mijn telefoon is uh, gejat. Uh, en iemand heeft een mes op mijn keel uh, uh, gezet. Jeetje. Het is niet echt... gek dat je er een beetje angst door ja, is van dat, ja, nou, precies, ja, maar dat was dus tijdens die gesprekken met de psycholoog. Oh, nee. um, nou ja, dat was zo'n zo heftige trigger natuurlijk, um, dat ik vervolgens ook uh, gediagnosticeerd ben met PTSS uh, en dat ik traumatherapie kreeg. Dus echt EMDR heel erg gericht op, um, op die um, gebeurtenis. En dat is eigenlijk heel, heel snel door de EMDR... is dat echt heel erg snel um, goed gegaan. En ik merkte ook dat die... EMDR is uh, even voor mijn begrip met die piep, met die, die ogen. Ja, met die ogen. Ja. Ja, je kunt het ook volgens mij op andere manieren doen. Maar dat waar, waar de meeste mensen het inderdaad van kennen. Ja. Um, en dat hielp? Dat hielp echt super goed. En ik kreeg toen ook medicatie. Volgens mij was dat gewoon een antidepressiva. Weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Um, en toen, merkte, toen ging het wel... Het was ik twintig, denk ik, en het ging het wel een stukje beter. Toen ben ik ook um, in Utrecht gaan wonen, uh, op kamers... en dat ging eigenlijk ook allemaal goed. Dus toen, toen merkte ik wel van... oh ja, het gaat wel weer iets beter. Um, toen heb ik op een gegeven moment ook de, um, de gesprekken... bij de psycholoog stopgezet. Alleen, ik weet nog wel dat zij zei van... Um, nou, dat is prima, maar ik denk wel dat je... Um, uh, maar daar, daarvoor moeten we eh, uh, uitgebreid diagnostisch onderzoek doen... maar ik denk dat je... Um, uh, kenmerken kunt hebben van een persoonlijkheidsstoornis. En toen dacht ik, nee joh. <laughs> mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn echt gestoord. <laughs> en ik dacht meteen aan fair Borderline. Stort, stort, nee, ik dacht, ik dacht toen echt gestoord. <laughs> ik dacht aan, meteen aan mensen met Borderline. En um, nee, nee, ja. Pff, ik dacht, jeetje, nee joh. Ik heb toch geen persoonlijkheidsstoornis. Rot op joh. Ja. Nou ja. En um, ging ik leuk studeren. En ik echt na een half jaar of zo liep ik alweer vast in, in allerlei dingen. En um, um, ja, werd ik ook toch wel weer erg somber. En um, al is mijn, mijn somberte. Is nooit. Um, zo geweest. Als je misschien normaal bij mensen. Met depressieve klachten ziet. Hè. Dus uh, mensen die toch misschien wat meer. Um, nou ja. Heel veel in bed liggen. Niet uit bed mm -hmm. komen. Um, moeite hebben met uh, dagelijkse dingen. Zoals douchen of zelfzorg. Um, en dat, dat had ik niet per se. Uh, maar ik was wel heel negatief en pessimistisch. En dus ook weer heel erg die, die gedachten over... van ja, maar waarom, waarom bestaan we nou eigenlijk? En um, ja, uh, heel veel gedachten ook uit weer. het leven was een beetje weg. Ja, ja. ja, terwijl ik studeerde. En dat ging ook hartstikke goed. En ik had ook allemaal leuke vriendinnen. En, en dat, dat, nou ja, dus ook weer van de buitenkant... was het ook gewoon weer... dat, dat zag je gewoon dat dacht... nou, het gaat allemaal goed met Anne. Uh, maar intern dus ook niet. Uh, weer niet. En um, ook weer heel veel gedachten aan de dood... En uh, toen ben ik ook weer via een studentenpsycholoog, uh, weer doorverwezen. Maar ja, ook... Want ook, hoe ging dat? Je bent de eerste ik, keer dat je erbij de psycholoog was, toen dacht je, ja, persoonlijk heerst door, dit is ik yeah. niet. En toen even later dacht je, nou, is toch ja, wel iets meer Dat ik moet toch maar eens weer gaan kijken of ik het yeah, kan vinden. Ja, yeah. ja. Okay. Um, maar wat zij, dan, wist je had, niet? Nee. Je dacht niet, oké, okay, ik heb wel een persoonlijk Nee, heist, nee, nee, nee, ja. zeker niet, nee. Um, en eigenlijk gedurende mijn studententijd ben ik wel af en toe zeg maar, dan naar zo'n psycholoog... of een schoolpsycholoog of een studentenpsycholoog geweest. En werd ik wel vaak doorverwezen, maar dan ging ik niet. Dus dan ging ik niet naar de, de grote instelling voor een, uh, een, een diagnostisch onderzoek. En ik dacht, ja nee, dat is niet nodig. Voordat het ook eng? Ik denk het wel. Um, Confronterend? Mm, ja... En tegelijkertijd was ik ook nog steeds... dacht ik dus steeds bij alles wat ik zei... nee joh, dit verzin je maar. Dit is onzin. Je bent aandacht aan het trekken. Joh, doe gewoon normaal. Het gaat eigenlijk best goed. En dan ging ik weer naar huis. Dus ik heb dat eigenlijk tijdens mijn studententijd... nooit heel erg doorgezet. Um, en ik moet ook wel zeggen... tijdens mijn studententijd ging het ook nog best redelijk... omdat ik een doel had. Uh, ik had echt een doel van... oh ja. Ik weet, ik moet, ik moet deze toetsen, tentamens. Nou, dat ging allemaal goed. Ik kon ook echt, zeg maar, streven naar een hoog cijfer. Dus ik had, ik had een soort van zin in Wat mijn leven. Je? Ik studeerde Nederlandse taalkunde. Oh, ja. ja. Um, nou ja, en, en na mijn bachelor kwam natuurlijk mijn master. En toen, toen was natuurlijk ineens mijn studententijd over. Hè, ik had een diploma, had twee diploma's. Um, en, en, en, en toen moest ik ineens keuze gaan maken voor werk. En ik had echt. Geen idee. En volgens mij hebben we best wel meer mensen dat... die klaar zijn met studeren. Zo van wat, wat moet mm -hmm. ik nou ineens doen? Ja. En mijn zingeving was dus weg... omdat ik geen cijfers meer kon halen. Dus ook uh, mijn bevestiging zelfwaarde of zo... Het hing voor mij heel erg af... Uh, altijd dus al van prestatie. Het nou, halen kon... van doelen. Precies, ja. ja. Uh, ik kreeg, ik kreeg geen, geen acht meer voor opstaan. Mijn leven ineens was... Wat, wat moet ik nou? En ja... Vanaf dat moment um, ging het heel snel echt wel uh, bergafwaarts. En uh, in zoverre bergafwaarts dat ik um, dus mijn eerste suïcidepoging ook heb uh, ondernomen. Bijvoorbeeld. Dat ik, echt, ik wist gewoon echt niet meer wat, wat ik moest doen. Hoe kwam dat dan? Want um, niet per se over die suïcidepoging... maar je hebt, wat je vertelde net... dat je eerder ook al wel in die studententijd toen... de maand toen je je bachelor aan het doen was of zo... dat je toen nog een keer contact hebt gehad met een studentenpsycholoog. Ja. Yeah. En daar is niet echt iets uitgekomen. Nee, dus toen ging... omdat ik steeds een beetje aan het fladderen was. Ik kwam wel eventjes langs... maar dan vond ik mezelf weer echt uh, onzin aan Spierig, het vertellen. Ja, ja. Dus toen ging, ik weer, toen ging ik weer naar huis. Dus uh, ik, ik was een beetje een draaideur patiënt. Ik kwam niet echt aan. Ja. En daardoor konden ze ook geen onderzoek doen. Ja. Maakt het ook lastig natuurlijk. Ja, ja. ja. Maar ja, op een gegeven moment kwam ik dus wel um, ja, in het hele, echt in, het, in, het, in, in, in de GGZ-molen terecht. Omdat ja, door ik, die -poging uh, Ja. Wat hoe ja. ging dat? Als je dat niet wil vertellen, moet je het gewoon niet. <laughs> zeg ik, dat wil ik niet vertellen. Maar uh, ik ben daar wel benieuwd naar hoe je, dat, uh, hoe je op zo'n punt komt. Nou, ik, ik was toen wel begonnen aan een baan, maar dat viel echt. Uh, ik, ik ging. Ik, ik deed een uh, uh, ik, ik stond voor de klas en ik deed tegelijkertijd zeg maar nog de opleiding uh, tot docent. En dat. dat dat ging, nou, ik, ik weet niet, ik, ik was echt... Uh, ik, ik was gewoon zo in de war ook. Um, ik dacht, dit wil ik ook helemaal niet en dit kan ik helemaal niet. En maar, maar wat kan ik dan wel? Uh, en wat wil ik dan? Nou ja, toen kwam dus weer dat hele... waarom bestaan we nou? Maar en... stond je zo op? S ochtends? Als je de ja, de zo ging je echt... Ging, ja, ja, Dan werd je zo wakker met die gedachten. Ja. Continu, en en dat was de hele dag door. Mm. En ik kon ook niet meer... Hè, wat, ik, wat ik voorheen, zeg maar, als coping een beetje de dwang had. Um, om, om dingen te controleren of een soort van volledigheid te krijgen in mijn hoofd. Dat hielp niet meer. Ja, zo, um, dus je kon niet meer focussen op dingen. Dat je dacht: nou, okay, ga hier mijn energie stoppen, ja, oké, ga hiermee eens in stoppen. Nee, rest. niks hielp meer. Ja. Uh, ik ben toen ook veel gaan drinken. Ik, heb, um, uh, ik ben veel gaan blowen. Nou, dat hielp op een gegeven moment ook niet meer. En ik had eigenlijk elke dag, als ik, ik moest bijvoorbeeld veel met de trein naar mijn werk. Elk, elke keer bij de trein, had ik vind: ik ga, ik, ik ga er nu voorspringen. Dat was echt, nou ja, ik werd er natuurlijk gewoon helemaal gek van op een gegeven moment. Van al oh, die gedachten. Um, en, en, en, en toen heb ik gewoon op een gegeven moment... Uh, ja, toen, toen lukte het niet meer. En ik weet ook eigenlijk helemaal niet meer precies hoe dat is gegaan. Maar dat was, uh, dat was een... Uh, ja... Uh, echt een, een hele zware, zwarte, uh, donkere periode. Ja. Ja. Uh, uh, ja. Heb je jezelf voor de trein gegooid? Nee. nee, oh, nee gelukkig. Nee, nee, nee dat, Want dat was ook wel iets wat ik, wat ik dacht van... Um, uh, dat wil ik andere mensen ook niet aandoen en dat dacht ik dan weer van oh maar als ik er zo over na kan denken wil ik eigenlijk niet echt dood mm -hmm. dus had ik ook weer zoiets van ja, ik ga geen hulp vragen want ik wil eigenlijk niet echt dood het is maar gedachten oh, dus ja precies ja. dus ik was dat is ook iets gewoon heel streng voor mezelf en hoe eigenlijk heb je het uiteindelijk wel geprobeerd of wil je dat niet zeggen nee dat dat nee dat, okay. ja nee. Dat ja, is heel goed richting <laughs> Uiteindelijk ben je dus daarna. Uh, ben je wel hulp gaan zoeken. Of hulp, heb je hulp gekregen? Ja, dus toen uh, ben ik vanuit het ziekenhuis. naar uh, een opname gegaan. Uh, dat ging dan eigenlijk heel snel. Toen uh, dus ben ik ook gewoon echt opgenomen? Uh, ja, toen dus ben ik opgenomen okay. geweest. En uh, daar hebben ze zo'n heel diagnostisch uh, circus gedaan. Zeg maar. Want dan word je gewoon ook langere tijd uh, bekeken. en uh, beoordeeld. <laughs> en uh, ja, toen heb ik een, uh, een reeks. Uh, DSM-classificaties gekregen. Ja. ja, ja. Waaronder? Laten we beginnen. Bij de eerste. Um, <laughs> nou, die, die, die angststoornis was weg. Um, de eerste was uh, OCD. De angststoornis was weg? Ja. In reeks. Ja, ja, weet ik veel. ja dat, dat, dat, dat hadden ze toen niet gevonden. De angststoornis in ieder oh, geval. Dus dat, uh, die, die, die mocht ik kreeg schrappen. Slik, kreeg een medicatie ook die je uh, opgenomen werd? Ja, yeah, ja. Yeah. Dus misschien dat daar iets dat zou kunnen. mee te maken yeah. mee? Ja. Wel gek. Ja, nou ja, ik denk dus dat zij dacht, zij uh, hadden gevonden dat het dus vanuit persoonlijkheidsproblematiek uh, voortkwam. Hm. Maar goed, uh, het is een laagje erboven gelicht. Hè. Ja, ja, ja. ja. Okay. Um, Allereerst is OCD, dus dat is echt een dwangstoornis. Um, daarbij uh, dan ook um, de persoonlijkheidsstoornis, dus obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis. Um, maar ook borderline. <laughs> hm. En um, chronische depressiviteit. Wat ik echt heel heftig vond. Ik dacht, ja, chronisch. Chronische nou, ja. depressiviteit, ja. ja. En, um, en, borderline. en. En borderline. En borderline. Ja. ja. En later kwam er ook nog iets anders bij. Um, dat was dan weer ergens anders weer onderzocht. Of oh nee was dat bij hetzelfde. Oh ja, oh ja dus eigenlijk twee zijn. Dus objectief-compulsief, borderline. En dan met. Vermijdende trekken en één psychiater heeft zelfs, maar toen was ik ook, <laughs> volgens mij gewoon ook echt niet zo'n heel leuk persoon op dat moment. Um, <laughs> narcissische trekken, huh. ja. ja. En herkende ja. je een beetje in die uh, uh, uh, lijst met verschillende diagnoses? Kon je er iets mee? OCD wel en het obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis ook wel. Um, ik vond borderline het, het moeilijkst. Uh, Kun je uitleggen hmm. wat het is? We, welke? De borderline. Borderline. Ja. Um... Nou, borderline, borderline is natuurlijk een uh, hè, dus persoonlijkheidsproblematiek waarbij je um, eigenlijk een beetje een instabiel, um, instabiel leven over het algemeen. Met veel heftigheid. Uh, de emoties die zijn vaak intens en wisselen zich ook snel af. Hè. Dus de ene dag kun je heel blij zijn, de volgende dag heel verdrietig. Um... Er zit vaak ook een soort van um, labiliteit in uh, relaties. En het is moeilijk om um, langdurige relaties uh, vast te houden. En, um, Door die wisseling van stemmingen? Ja, ja of, maar ook omdat uh, wat heel erg past bij Borderline is... een grote verlatingsangst. Uh, daardoor een beetje een soort van uh, aantrekken, afstoten idee... van ja, ik... ik, ik um, ik wil heel graag um, bij jou zijn. Maar ik vind het ook heel eng. Want misschien ga je me verlaten. Dus ik weet. Ik ga dan alvast van tevoren bedenken: van, Oh, maar als je me dan gaat verlaten. dan kan ik alvast heel boos Dan ga ik in ieder geval weg. Weet je, nou ja, zo een nou, beetje. Ja, ja. Um, uh, ja, woede internaliseren komt veel voor. Hè? Dus op jezelf. woede afreageren. door jezelf pijn te doen. Um, en nou ja, het, het, het, het hebben van een, van een doodswens. of in ieder geval het. Um, het uiten van je emoties um, door het op jezelf te richten, maar ook daardoor, door bijvoorbeeld, nou ja, uh, suicidepogingen te ondernemen, dat is ook wel iets wat uh, kenmerkend is voor borderline. Als je jezelf naar zo hoort omschrijven, denk je dan dat uh, ja, dat is iets wat me wel bekend wordt? Dat heb ik. Past ja, bij mij. ja, nu, nu zeg ik ja, nu wel. Uh, maar, maar toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik... Uh, nee, want, want mensen met borderline zijn echt uh, hele manipulatieve bitches, uh, naar... en die kunnen nooit um, een relatie aangaan, nooit moeder worden. Of weet je dat, ja, dat, die, die mensen zijn echt gewoon irritant en stom. En, uh... Ja, je hoort het verschrikkelijkste verhalen. <laughs> <laughs> ja, je, ja precies. Ja. Um, en het is ook altijd wel een beetje... Dat was, dat was ook een beetje in, in de kliniek, een beetje zo'n ding van hè, iedereen kreeg dan op een gegeven moment zo'n diagnose, hè, want je wordt een tijdje dus geobserveerd. En we zeiden ook wel tegen elkaar van, oh als het maar geen borderline is. <laughs> <laughs> maar goed, ik kreeg al wel snel het idee van de uh, verpleegkundigen in de kliniek en uh, mijn behandelaren dat zij wel dachten aan uh, borderline. En dat is iets waar ik. Waar ik op dat moment, wel um, wat ik wat ik op dat moment heel vervelend vond. En kijk, nu kan ik wel zeggen: Ja, ik heb borderline ook omdat ik er zelf uh, op een andere manier over denk. En omdat ik um, nu ook heb geleerd en ook uit ervaring heb geleerd: Wel dat uh, ook alle, alle borderlines zijn weer anders. Weet je wel, dus de kenmerken die ik net opnoemde, die zijn voor iedereen zo anders. En je blijft natuurlijk ook, ook gewoon nog je eigen mens en Zeker, je, eigen persoon. Met je eigen persoonlijkheid, ja. precies. Um, en wat ik toen in de kliniek heel erg het idee kreeg... is dat de mensen, dus he, de behandelaren, mij echt zeg maar, zagen als... oh ja, je bent manipulatief, je bent aan het splitten. Dat wil zeggen splitten. Uh, dus dat je een beetje de behandelaren tegen elkaar opzet, uit, uitspeelt. Um, maar dat was omdat ik... Ik was, ik was gewoon heel kritisch op de therapie... op wat er qua hulp werd geboden en... Um, ik was daarin ook wel, denk ik, luid. Dus ik, misschien ja, trok ik daarin, zeg maar, dan mijn medepatiënten mee of zo. Maar goed, dat was helemaal niet. Dat had ik niet met voorbedachte raden zo gedaan. En dus dat zette ik niet bewust in of zo. En dat leek een beetje alsof de behandelaar en de verpleegkundige. Um, mij wel zo zagen alsof ik dat allemaal bewust aan het inspelen was. Hm. Uh, en alsof ik ze dus. Ja, of als ik aan het manipuleren was. En, maar dat was niet um, zo. Ook niet heel terugkijken. Nee, zeker niet. Nee, nee. Uh, en dat vond ik wel heel erg moeilijk met. Het, het te horen krijgen van dus, hè, de, de, de diagnose borderline is dat ik dacht dat uh, mensen mij nou altijd zo zouden gaan zien. Van, hè, als ik dus kritisch ben of als ik emotioneel ben, in de zin van uh, dat ik ergens heel gepassioneerd over ben. En daar heel gepassioneerd over praat Van oh, doe maar, doe maar rustig, want dit is je borderline. Oh, Welkom in het leven van een bipolair patiënt. Oh, nou ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Het precies hetzelfde. Ja, ja. Of oh, wat doe je weer manisch? Ja, als je je ja. gewoon een beetje vrolijk ja. voelt. Ja, ja. Ja. En dat is wel, en dat is zeg maar dat ik daar wel een soort van het stigma voel. En dat ik daarvan, oh, maar daar wil ik vanaf. Uh, en toen heb ik me eerst een beetje dus afgezet tegen die diagnose. En toen dacht ik, ja, nee, die diagnose is het probleem niet. Maar hoe mensen daar naar kijken, dat is het probleem. Ja. Um, dus zo, zo zie ik dat nu eigenlijk. Dus nu zeg ik wel, ja, van harte. Nou ja, ook niet <lacht> helemaal van harte. Je herkent het in ieder geval. Maar ja, ja, ja. Ik, ik kan me voorstellen dat mensen... Dat ik in ieder geval vanuit de DSM gediagnosticeerd ben met borderline. En als ik nou zeg uh, wat je me nu vertelt over wat je bijvoorbeeld hè, dan voelt... In een, uh, de ene dag blij en de andere dag wat verdrietiger... Mm. Uh, als je daar een beetje het bipolaire stoornisplaatje over ligt... zou mm -hmm. je hebt er veel in kunnen herkennen. Ja, denk, denk ik. ik ook. Ja. Het ja. verschilt niet heel veel van elkaar. Behalve dat misschien wat meer ontremming zit of zo. Wat, wat je er net ook zei, dat je er wat zelf wat minder last van hebt. Ja. Um... Ik kan natuurlijk niet met elkaar vergelijken. Ik heb er maar één. Ja, nee, ja, precies. Ja. <laughs> Jij ook. Ja. <laughs> Gelukkig. Ja, ja, en tegelijkertijd... Uh, denk ik dan ook wel weer van ja... maakt het dus uit hoe we het noemen. Soms wel hoor. Um... Nou, weet ik ook niet. Is er, ja. Bijvoorbeeld uh, als het gaat over behandelingen... Is het misschien wel, zit er wel misschien een groot verschil... maar dat, dat weet ik oprecht niet. Ja, Wat nee, zijn medicatie en... die ze bij... Nou, ja, dus, kijk, dat is het probleem dus ook met persoonlijkheidsproblematiek. Is het is natuurlijk niet op te lossen of zo. Hè? Je kunt er geen medicatie nee. voor slikken. Nee, maar bijvoorbeeld voor een stemmingswisseling... zijn natuurlijk wel stemmingsstabilisatoren. Ja, ja dus dat, dat, zou, dat kan bij, bij borderline soms helpen. Um, maar um, het probleem vind ik dan weer met... Uh, wanneer je het een naam geeft en daar dus een therapie aan linkt... is dat je dus met die therapie de stoornis gaat oplossen. En dat is bij mij dus echt een heel slecht plan geweest. Want ik ben dus, hey, ik heb dus die diagnose gekregen. Vervolgens heb ik therapie gekregen gericht op de borderline. Ik, heb, uh, ik, ik, ik, ik was eerst aangemeld voor schematherapie. Mm -hmm. Nou, ik ben uit die groep gezet omdat mijn uh, affectregulatie... dus mijn emotieregulatie te slecht was... Uh, nou, wat ten... betekent dat? Ja, dus dat, uh, dat? Dat je in de groep niet zo goed functioneert. Nou, dat, dat, dat, ik, dat ik in de groep waarschijnlijk te, weet ik veel, ja, dat, dat, dat het omgaan met van mijn emoties, dat dat voor de rest of voor de groep of te voor de. Te heftig was. Ja, te heftig waar. was. Ja. Waardoor ik dus ook weer het idee kreeg van, oh ja, mijn gedrag is niet oké. Okay. Nee, nou, toen ben ik in een andere groep gezet, andere therapie En Dat was in een groep met andere mensen die ja. een uh, borderline. hadden. Uh... Nee, allerlei soorten. Oh, uh, okay. ja, ja. Maar wel persoonlijkheidsproblematiek. Um, en toen ben ik MBT gaan doen. Mentalization Based Treatment. En dat is echt een therapie heel erg gericht op borderline. Dat heb ik een jaar lang gedaan. Uh, en een jaar lang heb ik het idee gehad... ik moet veranderen. Mijn gedrag is blijkbaar niet oké. Okay. Het is of te veel, het is... Uh, te heftig, te intens. Ik ben te manipulatief. Ik ben aan het splitten. De, allemaal van die, al die borderline dingen. Terwijl mm -hmm. ik dacht, ja maar hallo, ik ben toch ook nog gewoon Anne. Wat is nog wel leuk aan Anne? Weet je, ik, ik ben ook gewoon nog een mens... Um, dus ook ik heb mensen ook echt serieus op mijn arm laten tatueren Omdat ik helemaal kwijt was. Dat ik naast die persoonlijkheidstoornis. Ook gewoon nog een persoon ben. die um, weet je wel, ja, gewoon persoonlijkheidseigenschappen heeft. Waarvan de een misschien zegt. Van ja, dat vind ik minder leuk aan jou. En waarvan de ander zegt. Ja, dat vind ik hartstikke leuk aan jou. En ik was ook kwijt: van waar heb ik nou last van? Precies, ja. Dus dat vind ik wel echt het probleem met. Uh, ...het diagnosticeren... ...en daar dan een soort van gerichte... ...symptoombestrijdende uh, behandeling op te richten... ...dan denk ik... ja ...dan ga je voorbij aan wat nou eigenlijk de wensen is... ...van de patiënt zelf. Ja, en in hoeverre moet je rekening houden met uh, je omgeving? Dus wanneer wordt het nou problematisch? Wordt het problematisch wanneer je het voor jezelf een probleem vindt? Hè, dus dat je nu mm. zegt... van ...ja, er zijn ook dingen die horen gewoon bij... ...mijn persoonlijkheid mm. zijn niet per se storen, is niet per se een stoornis... Mm. ...of het verstoort me niet per se... ...maar dat het wel stoort voor mensen in je omgeving, bijvoorbeeld? Ja, dat kan natuurlijk. Um, en en dan, ik... is het dan wel een stoornis, ook als het hè, mensen in je omgeving stoort? Of moet het jou persoonlijk zelf raken? Um, nee, ik denk ook dat het, hè, dat het een verstoring kan zijn um, voor je omgeving. Um, maar tegelijkertijd denk ik het dan ook wel weer van ja, uh, in hoeverre past die omgeving dan bij je? Um, en gaat het dan over bijvoorbeeld de hele maatschappij en vindt die iets niet... ...passend of correct of oké. Okay. Um, Bijvoorbeeld? Ja, dan... De norm? Dan denk ik, ja, dus dan denk ik... Hè, ...dan ziet de maatschappij dat als een stoornis... ...als een verstoring of een, misschien een gestoordheid... ...het past niet bij de norm. Um, en dan zou ik denken van... ...nou ja, vak de maatschappij. Um, kan je daar een voorbeeld van noemen? Van iets waarvan jij denkt... Ja, hallo, dat wordt gewoon bij mij. En waarvan andere mensen misschien wel denken... ...nou, kun je daar niet naar kijken? Kijk, die... die die borderline, um, ik weet niet of ik, of, ik, of, ik, of ik daar dan nog steeds nu zeg maar, zelf zoveel last van heb. Um, waarvan andere mensen misschien wel zoiets zullen hebben van, nou ah ja, je bent af en toe wel heel uh, onrustig of heel uh, moet alles uh, perfect. Ik weet nog niet of dat per se bij de borderline hoort, maar dat is ook alweer een beetje hè, de obsessief-compulsieve persoonlijkheidstoornis. Um, Net zoals, wat je, ik vertelde over mijn jeugd en zo... dat jij zijn jeetje, wat heftig. Mm -hmm. dat die, die gejaagdheid, die onrust, die dwang... Um, waarvan ik dan denk van, ja, dat hoort bij mij. Um, en het is dan niet mijn, mijn klacht of mijn problematiek ligt daar niet. Ik heb daar niet dagelijks last van. Ik heb wel nog dagelijks last van andere dingen. Um, en ik weet niet of die per se dan bij borderline... of de, de, de, de, de obsessief compulsief horen... Uh, of dat het gewoon iets anders is... En dat maakt mij dus niet zo erg vooruit als ik gewoon maar ergens bij uh, de hulpverlener kan uh, aankloppen en zeggen: Ik heb hier last van. Ik wil graag hiermee geholpen worden. En hoe dat dan heet, dat kan me dan eigenlijk echt niet zoveel schelen. En, kan het, ik, en wat ik ook bedoel, is dat het je niet zo bijvoorbeeld veel kan schelen wat andere mensen in je omgeving dus vinden. Als die zeggen: Ja, maar je bent weer oh, ben onrustig, ben je druk, zeg ongelooflijk. Ja, dat je denkt: Ja, uh, hallo, daar ben ik. Of denk je dan: Oeh, dat is wel een beetje problematisch. Dat had ik zelf niet door. Misschien moet ik daar eens naar kijken. Nou, kijk, het ligt natuurlijk aan in hoeverre de omgeving er last van heeft. Um, ik, heb, ik heb ook een tijd gehad... Hè, met die su suicidaliteit... of um, uh, met de zelfverwonding. Uh, dat ik dacht... oh ja, maar uh, het boeit jou niet... de persoon... in mijn omgeving. Uh, want jij hebt daar geen last van. Maar dat is natuurlijk heel krom. Want natuurlijk hebben zij er last van. Want zij, zij zien... Uh, of ook mijn ouders. Die, die, die zien hoe, hoeveel moeite ik met het leven heb. Of hè, die... die die, die zien dat ik mezelf pijn doe. Ja, dat, dat wil natuurlijk geen, geen enkele ouder uh, bij een kind zien. Nee. Um, dus dan denk ik wel van, oh ja, dat, um, dat zien zij als een verstoring. Um, maar jij niet. Jij ziet het als een soort van vorm van normaal. Nou, van niet van normaal. Van, van, van, mijn, ja, van mijn zijn. Um, en alleen uiteindelijk denk ik wel van, oh ja, dat is dan iets... Eh, eerst ging ik dat proberen op te lossen dan voor, voor mijn ouders of voor mijn omgeving, zodat zij er dan ook geen last meer van hebben ja, dat als het bij mij weg is. Ja. Alleen ik denk dat die motivatie nooit heel erg goed werkt, dat ik het dus voor een ander ging doen. Um, en ik, ik denk dat ik het ook op deze dat ik het ook niet meer zo nu ook dus niet meer zo doe, omdat het gewoon niet heeft gewerkt dat ik het voor de ander ging doen. Maar wat ik wel steeds meer probeer is het toe te laten. Uh, en daar is dan weer vind ik een hele andere therapie voor nodig. Uh, toe te laten dat mijn ouders bijvoorbeeld verdrietig zijn geweest in die periode dat ik een suïcidepoging heb gedaan bijvoorbeeld. Eerst dacht ik van ja, uh, nee, dat is niet waar. En uh, ja, dat is dan hun probleem of zo. Of, uh, of dat, dat lukte, zeg maar, gewoon niet. Moet ik het er ook nog eens bij krijgen? Oh, of, ja, ja. Um, en nu, nu ben ik dus aan het oefenen met dat, dat toelaten. Um, en uh, dat het dan inderdaad hè, het is hun verdriet. Dus ik hoef dat niet op te lossen. Maar het mag er wel zijn. Net zoals mijn verdriet er mag zijn. En hoe gaat dat? Want je zegt, ik ben ja. dat nu een beetje aan het doen, die therapie. Het klinkt als een grote stap. Dat je, je dus weer nou, je een beetje moet. Ja, maar dit is denk ik. Is, ik ben nu zeg maar. Ik ben daar. Het uh, is dus een proces van nu, zeg maar zo, drie jaar of zo. Ik ben na die, uh, die MBT bijvoorbeeld, dus na een jaar... Um, zeg nog eens waar dat voor stond. Dat Mentalization nog nog Based Treatment. Okay, dus dan het dan ga je is leren dingen... mentaliseren. Okay. Waarbij je dus gaat kijken van... oké, okay, wat doet mijn gedrag met de ander? Wat doet het gedrag van de ander met mij? En kan ik daarop soort van reflecteren? Dat is, dat is een beetje in het kort. Dat is een best, best pittige. Ja, dus het, het is echt een pittige therapie. Um, waarvan dus ook wordt gezegd... Na, na als je een jaar die groepstherapie hebt gedaan... Dan um, nou ja, zullen de bepaalde symptomen van de borderline persoonlijkheidsstoornis zullen verminderd zijn. En waarvan ik dan alweer dacht: van, ja, maar waarom moet het dan verminderd zijn? En um, het, gaat toch om, het gaat toch om wat ik, wat, wat, wat ik niet prettig vind aan mezelf of waar, waar, waar mijn omgeving last van heeft, maar in ieder geval waar, waar, wat ik wil verbeteren. Um, ja, en niet per se een Aantal dingen die we aan precies. het eind van de cursus kwijt zijn. Ja. Is niet precies ja. wat ik voor ogen heb. Ja. Als doel. En, en er was na, na een jaar was helemaal niks kwijt. Weet je, dus ik dacht ook nog eens: oh, ik heb het niet <laughs> goed gedaan. Um, ja. En dus ook na een ja. jaar is het ook allemaal. Pff, ik ben ook een soort van uit de therapiegroep gestapt. Omdat ik zo gefrustreerd was. Van oh ja, maar het lukt mij blijkbaar dus niet. Um, ik haal geen tien aan het eind. Want het gaat niet heel veel beter. Uh, en, en toen ben ik um, op zoek gegaan naar een, een therapie die eigenlijk over heel iets anders gaat. En dus helemaal, het gaat niet over symptoombestrijding... maar het gaat over... Um, gewoon het mens zijn... waar heb ik uh, last van. En het gaat heel erg over... de uh, relatie... Met, uh, tussen de hulpverlener... en de patiënt. Um, Want Wat ook wel... bij borderline hoort... Uh, volgens mij hoort het bij borderline... maar wat in ieder geval heel erg bij mij hoort... is dat ik... heel veel moeite heb met hechten en onthechten. Um, en uh, ik vind het dus heel lastig... als ik een, een jaar lang bijvoorbeeld hè, met, in zo'n therapiegroep heb gezeten... Hè, met van die hulpverleners, en dan moet ik er weer uit. En hoe moet je dan afscheid nemen? En hoe, hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Uh, en wat moet ik dan met al die emoties die dan... Hè, van uh, verdriet, maar ook blijdschap... En, en waar moet ik die dan laten? En nou ja, de, daardoor kan ik dus heel erg ontregeld raken... En die therapie die ik nu volg, dus na de MBT ben gaan doen... gaat daar heel erg over. Okay. Uh, hoe maak je nou eigenlijk echt contact? Uh, waarbij je dus ook echt dat, dat doet met die emoties. Hè? Dus nou ja, um, dat als degene tegenover mij verdrietig wordt om wat ik zeg... dat ik dat dan niet wegwuif, zo van nee, maar het valt eigenlijk wel mee hoor. Ha. Uh, maar dat ik dat mag laten zijn en dat dat niet per se dan iets hoeft te doen met... Mij, of dat, het dan, dat ik het dan niet goed doe... of dat ik dan vervelend ben. of hè? Nee, dat is gewoon jouw verdriet. en um, dat, is, dat, is, dat is van jou en dat is ook mooi dat dat er mag zijn. Uh, maar daar hoef ik me niet anders door op te stellen of zo. Nee. Um, dus dat je ook niet je laat uh, overnemen door het gevoel van de ander. Dat heb ik wel vaak ook gehad. Dat ik mezelf helemaal kwijtraakte in al die, die emoties in zo'n groep. En nou, wist ik gewoon bij mezelf ook geen raad meer. En, en hoe werkt dat met, met die hechting? Want dat, dat zijn het, dat integreert me wel een beetje. Dan als je dan afscheid moet nemen van een groep na een jaar, dus die hebben je heel intensief ja. met elkaar, je hebt allemaal verhalen verteld en gedeeld ja. en zware emoties gedeeld. En je, moet, je weet het stopt na een jaar, er zit een einddatum ja. aan. dan Hoe dichter die datum nadert, hoe, hoe dichterbij die komt, ja. hoe moeilijker het is om daar weer na, nog naartoe te gaan? Of hoe, hoe uitlegt ja. dat? Ja, bij mij was dat toen, dus dat, dat ik heel erg boos werd op iedereen. Um, en... Dat ik dus het idee kreeg van, oh ja, jullie vinden, jullie vinden dat ik niet hard genoeg heb gewerkt omdat het me niet is gelukt. <laughs> Terwijl ze dat misschien helemaal niet dachten. Maar dat, dat Waarschijnlijk was... Waarschijnlijk niet eens. Dat, nee, nee, nee. Maar dat was dan weer mijn... Ja, en ik was het ook gewoon niet. Ik was het niet eens met bepaalde dingen. Ik was het niet eens met... Uh, met het contact soms onder elkaar, onder de patiënten. En tussen de hulpverleners en de patiënten. Um, ik was heel erg gehecht aan uh, een van de, de hulpverleners. En ik wilde daar graag het gesprek over aangaan. En ik had het idee dat zij dat een beetje soort van um, nou ja, vermeed of zo. Maar dacht ik, nou ja, maar kunnen we daar dan in ieder geval het gesprek over aangaan? Ik miste heel erg de transparantie. En ik voelde me echt heel erg een patiëntje, een gevalletje. En. Um, als ik daar dan over wilde gaan praten... dan werd er gezegd van... oh ja, maar dit is nou juist jouw problematiek. Denk ik, nee, dit is niet mijn problematiek. Dit is gewoon mijn... Ik ben ook een mens, hè, naast patiënt. Um, ik wil gewoon dit gesprek met jou aangaan. Uh, en ja... Ik denk dat het heeft ook allemaal zo weer opgestapeld... dat ik um, uh, inderdaad richting die einddatum dacht... van ja, dit... ja dit, dit... Dit lukt me niet... om ook niet op een normale manier afscheid te nemen. Omdat ik helemaal niet tevreden ben. Ik ben helemaal niet blij. Ik, ben, ik, ik, ik, ik, ik voel nog zoveel. En ik wist niet wat ik daarmee moest met al die emoties. Um, dus toen heb ik volgens mij... Ik heb toen... Volgens mij een beetje ruzie gemaakt. En toen heb ik gezegd, joh, ik kom niet meer of zoiets. Dat klinkt heel herkenbaar. Ik heb ook therapie <laughs> gevolgd. Ook schematherapie trouwens. Oh, ja. Bij altijd. En ik heb daar ook voor het eerst toen... naar ook heel lang zoeken naar de juiste therapie... En de juiste psycholoog ja. Want je moet ook een klik hebben... Met iemand wie je, ja. met wie je praat. En dat ik eindelijk gevonden. Toen na een jaar... Uh, toen zeiden ze eigenlijk tegen me, ja, wat we hier doen op de poli is eigenlijk... Dit, dat hoort eigenlijk niet bij onze poli, die, die schematherapie. Oh. Dus moet je, eigenlijk moet je die ergens anders... We hebben dat nu gedaan, want eh, je hebt bijzonder, ik was een beetje een bijzonder geval. Uh, maar het stopt nu. Dus je moet dan eigenlijk naar iemand oh, anders, ja. yeah. op een andere plek. En dan de, toen dacht ik, moet ik moet daar helemaal weer opnieuw gaan beginnen yeah. gewoon. En ik had toen eigenlijk hetzelfde. Ik heb toen, uh, denk ik de laatste keer ben ik ook gewoon niet meer yeah. gegaan... En toen kreeg ik ook mailtjes van, ja, maar we moeten het netjes afronden. Oh ja, ja, helpen ja we moeten met het, vinden, ja, ja. Met het vinden van een nieuwe plek. <laughs> en, en toen dacht ik ook, ja, dag, het is goed met je. Jullie ja. Laat mij gewoon een beetje in de steek. Ja. Zo voelde... Nu, als ik daarop terugkijk, denk ik, ja, het is heel logisch. Ze hebben natuurlijk gewoon heel veel werk te doen. En ik nam daar best een groot deel van ja. de slag, wat helemaal niet bij hun werk hoorde. Ja. Uh, en ik had ook op een andere plek moeten zijn. Maar ik vond dat heel lastig. En ik, ik voelde me toen echt ook heel erg in de steek gelaten. Ja, ja. Ja. ja, en dat in de steek laten, dat is dus ook iets wat ik heel snel heb. Dus ik, en ik voel me dan niet helemaal gezien, voel me niet helemaal gewaardeerd. Um, en het, het, het, het, het mooie aan die therapie die ik nu volg is dat, het, dat ik ook oefen met um, uh, me laten zien. Hè? Want net zoals vroeger, hè, wat ik vertelde, van ja dat ik dus het idee had van dat, dat de buitenwereld niet helemaal aansluit op mijn binnenwereld omdat iedereen dacht, van buiten ziet het er allemaal gewoon goed uit. Het gaat allemaal goed met Anne. Is natuurlijk ook omdat ik nooit aangaf dat het niet goed ging. Ja. Dus hoe konden mensen dan dat weten dat het helemaal niet goed met mij ging. Ja. Terwijl ik dat vroeger dacht ik. Ja, maar dat zie je toch? Kom op, geef nou aandacht. Geef mij aandacht. Ja. Um, waardoor dat het dus helemaal, helemaal in de. Nou ja, dat is helemaal ontregelt. En nu oefen ik met um, ook aangeven van. Oh ja, maar wat je dus vorige week zei. Ja, dat vond ik eigenlijk helemaal niet prettig. Of hè, Daar ben ik eigenlijk wel een beetje boos om. En niet een soort van. Uh, onderhuids laten merken dat ik boos ben... en dat de ander maar moet raden waarom ik dan boos ben. Dat, nee. dat was voor mij... De uitspreken. Precies, gewoon uitspreken. Ja, ja. En dat vind, dat vind ik nog steeds heel moeilijk, hoor. Omdat ik nog steeds volledig gezien wil worden. En ik wil nog steeds dat mijn hulpverlener mij... Zeg, helemaal volledig bij mij aansluit. Een soort van symbiose. Dat zou ik het liefst willen. Van <laughs> Zie maar helemaal. Um, terwijl hij ook juist... En dat, dat vind ik het mooie ook aan deze therapie. Hij is dan zo transparant. Hij zegt, ja, maar ik weet het helemaal niet... Dus je moet het me zeggen. En dan, en, en dan oefen ik inderdaad ook, ook met dat zeggen. En dan merk ik ook van, oh, hij wordt niet boos. Hij gaat niet zeggen, oh, dat is je stoornis. Uh, hij zegt, oh, nee, ik snap wel dat je boos bent. Maar wat fijn dat je het uitspreekt. En... Wat, kun, wat kan ik doen? Of uh, vind je het fijn als ze mijn excuses maken? Of, en dan krijg ik al mijn keuze. denk ik, oh, wat fijn. Oh ja, dit, ik kan hier gewoon over praten. Ja, ja. dat voelt heel goed. Dan. Dat ja, goed. dat voelt heel goed, ja. En is er ook onderdeel van die therapie dat je het andersom zeg maar leert? Dus dat je ook leert wat jij zegt bijvoorbeeld ook invloed kan hebben op iemand anders. Ja. En iemand anders daar weer heel verdrietig om kan worden. Dat je dat ook laat bestaan. In het contact met die, met, met, met therapeut is dat niet, gaat het niet zo vaak zo andersom. Um, ja, omdat dat ook gewoon niet zo vaak voortkomt. En het is ook belangrijker dat jij leert communiceren over Ja, en, over jou. en, en kritiek ja. en zo en dat soort dingen. Dat, dat vat ik altijd al zeg maar, veel te persoonlijk op. Dus dat is dan al veel te snel. Um, ja, als, als, als jij bijvoorbeeld nu zou zeggen van... Um, uh, nou ja, oh het is hier warm of zo. Dan denk ik, oh ik had een raam open moeten doen. Oh nou ja? ja, zoiets. Zo ja, gaat dat. Zover, ja, ja. Dus je trekt jezelf heel veel aan. Ja, ja. Dus dat, dat is ook iets... En dat moet ik dan allemaal in die therapie... Dat moet ik dan allemaal proberen, zeg maar... Niet allemaal in mijn hoofd, in mijn eentje te gaan doen. Want dan voel ik weer dat het contact er niet is. Dus als ik zeg tegen jou... Jeetje, het is niet warm. Jij denkt dat, moet je eigenlijk tegen mij zeggen. Ja. Uh, de, ja, wat ligt ja, niet aan mij, toch? Ja, of, of nee, dan, dan, zou ik, dan zou ik kunnen zeggen van... Ik denk nu dat jij bedoelt dat ik het raam oh ja, had open okay, moeten okay, doen. Okay. Is dat zo? Ik, nee, nee, tuurlijk niet. Ja, precies. En dan, en dan is er echt contact. En op het moment dat ik dat allemaal in mijn hoofd ga doen dan ga ik dus ook in mijn hoofd op bepalen dat jij me dus eigenlijk niet aardig vindt... omdat ik het raam niet open doe. Ja. En dan ga ik al uit contact, omdat ik dan denk... oh, maar dan, ga je, dan word je boos op me of je gaat me verlaten. Of, hè. En dan ga ik het contact niet aan. Dat is lastig. Met als gevolg dat ik me uh, heel eenzaam en alleen blijf voelen. En zoals ik vroeger dat had met dat alien gevoel. Hè. Dus dat ik, een buitenstaander, um, dat ik me als buitenstaander voel, dat blijft dan bestaan... omdat ik het contact niet echt aanga. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Maar hoe werkt het dan in relaties bijvoorbeeld? Want ik de, neem aan... <lacht> ja. Want ik neem aan dat je als je dit soort dingen hebt... Als, als je het al warm hebt en je kent mij niet... En je denkt, ja. oh, dat komt waarschijnlijk... Op. Hoe is het dan als je een relatie hebt? Ja, dat... Ja, pff. ik vind... Uh, ja, relaties... Um, ja, relaties zijn voor mij bijna... Nu nog in ieder geval... Ik moet altijd ook nog zeggen van mijn therapeut... Nu nog niet te doen voor mij, vind ik. Ik heb wel veel, of ja, veel. Ik heb, ik heb relaties ik heb gehad. Ik het geprobeerd. <laughs> nou ja, ik heb wel meerdere relaties, ook langdurige relaties gehad in het verleden, maar die waren dan ook echt wel zo. Uh, als ik erop terugkijk, ja, ook gewoon heel intens. En ook echt niet helemaal oké. Okay en. Uh, veel over de grenzen van de ander, veel over mijn grenzen. Uh, geen, geen, geen contact, uh, geen goede communicatie. Um. maakt het ook uit in wat voor partner, zeg maar jouw partnerkeuze, wordt je yeah. een beetje beïnvloed daardoor? Dat je een beetje wat meer mensen zoekt die, ik weet niet, die wat ook wat meer op het randje zitten? Uh, dat heb ik in het verleden wel gehad, ja. ja. Um. Ik weet niet of ik dat heel erg bewust doe en anders neem ik wel iemand mee naar dat randje en dat is ook <laughs> nog <laughs> ja nee het is ja het is het is allemaal wel gewoon intens of zo maar dat is ook wel weer dat ik denk ja dat hoort er ook wel weer een beetje bij me um, zou je dat kwijt willen nee als het zou kunnen. nee een pilletje heb, voor zo zijn is, uh, ja als je deze neemt oh, ja ah, nee dan dat, en dat is ook ik heb in de MBT dus in die therapiegroep voor borderline heb ik ook altijd gezegd ik wil helemaal niet ik ben zo bang dat ik na dit jaar dat ik op de bank kom zitten met een man of met een vrouw. En dan zitten we daar op de bank. En dan is dat mijn leven. Weet je wel, dan gaan we tv kijken, we gaan SPS6 kijken om 8 uur. En we gaan om 9 uur slapen. Dat is zeg maar mijn, mijn grootste angst. En dat is ook waarom ik me een beetje zo afzet tegen die MBT. Omdat ik het idee had van jullie gaan een heel normaal mens Mensen van mij maken. maken. Ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. En, en dat wil ik helemaal niet. Nee, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Nee, nee. Dus, maar daar ben je wel inmiddels achter. Ja, precies. Dat ze en daarom niet willen kneden naar een soort model? Nou, nee, maar dat, nee, want dat idee had ik dus wel heel erg bij de MBT. Um, en dat heb ik toen ook uitgesproken. Dat nou, was dan natuurlijk weer mijn uh, probleem. Terwijl ik denk, ja, dat nou, kan ook ons probleem zijn, maar goed. Dus ja, nee, dat is nog steeds. Als ik daarop terugkijk, vind ik dat nog steeds hoor. Dat is niet iets. Uh, dat is niet veranderd. Um, en ik vind ook, ja, dat. Die, die, die kritiek mag er ook zijn. En ik, ik omarm dat ook wel wat meer. En ik omarm dus daarin misschien ook wat meer mijn gekte, om het zo te zeggen. Um, en ik zie dat dus daarom ook niet als een stoornis of als een ziekte, maar als een. Uh, ja, als gewoon iets. Uh, ja, een beetje leuk, extreem, gek, raar. In hoeverre weet jij een beetje wat er gebeurt met jou ook aan de maatschappij zelf? Aan hoe onze maatschappij uh, is op dit moment? Nou, niet per se met wat er dan met mij gebeurt, maar wel. Hoe ik, um, nou ja, hoe ik dan gediagnosticeerd ben met al die dingen. Hè? Als je het allemaal bij elkaar optelt... ben ik dus met heel veel verschillende dingen gediagnosticeerd. Waaronder dus drie persoonlijkheidsstoornissen. <lacht> nou, dat is eigenlijk... Als je erover nadenkt... zou ik eigenlijk echt toch een heel naar persoon moeten zijn. Zou je hier gewoon... niet gewoon... Nee, nee precies. hier geweest om elf uur ja, tijd. En... Ja. Ja. ja, dus daar, dat denk ik wel. Dus dan, is, dan gaat het een beetje mij over hoe de maatschappij bepaalde dingen in hokjes zet en classificeert, uh, dat is voor mij problematisch. Ja, je draait gewoon op zich goed mee. Ja, draait ik mee. goed mee. Ja, ja. Want uh, heb je ook uh, bijvoorbeeld heb je een baan? Ja. Wat doe je? Ik ben uh, ervaringswerker, ervaringsdeskundige. Oh echt waar? Ja. Dus je vertelt dit verhaal gewoon voor je, uh, voor je living. <laughs> nee nee nee. <laughs> oh, ja. dat niet. Ik, ik werk wel vanuit mijn eigen ervaring, maar um, het is niet zeg maar ik ben niet alleen maar mijn, mijn aan het vertellen. Dat doe ik eigenlijk heel erg, dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Dit is, is best wel. Uh, Nieuw voor mij om echt mijn hele levensverhaal zo te vertellen. Ik werk ook wel voor de stichting uh, Samensterk Zonder Stigma. Waarbij ik ook wel veel uh, vertel vanuit mijn eigen ervaring met stigma in de gezet. Waar het dus ook heel erg gaat over hè, die, die periode in de kliniek en uh, in de MBT. Dat ik het idee had van, nou ja, dit is heel erg diagnose-denken. Dat is bijvoorbeeld uh, een voorbeeld van stigma. Dus alles werd, mijn hele zijn werd bekeken vanuit die diagnose-borderline. Um, dat ik daar een heel groot zelfstigma aan over heb gehouden... van oh ja, wie ben ik nou eigenlijk nog voorbij, die borderline. Um... Dat was toen je ook mensen op je arm ja, hebt laten ja, tatoeëren. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. ja, mooi Maar in mijn werk, dus als ervaringsdeskundige in de GGZ... Um, zet ik vooral gewoon het... dat ik weet hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten. Hè? Dus ik weet hoe het is om, om patiënt te zijn. Dat zet ik in... Um, waarbij ik ook voor een groot deel advies geef aan mijn collega-hulpverleners. Van nou ja, hoe ga je nou die relatie aan? Uh, en dat, dat dat gelijkwaardigheid en dat, dat mens zijn kijkt dus ook voorbij de stoornis. Uh, dat dat voor mij zo belangrijk is. En um, ja, ja, dat, dat, dat uh, herstel zo'n persoonlijk proces is. En dat dat voorbij gaat aan klinisch herstel. Het is niet alleen maar stop die medicatie erin uh, en geef een, een behandeling. Maar wat wil je ook als persoon nou uh, verder ontwikkelen. En uh, dat, dat dat ook gewoon een plek moet hebben binnen de GGZ. Hè? Dus dat het niet alleen maar gaat over... dit zijn je symptomen en dit is niet goed aan je... of hier heb je last van. Um, maar ook van... Uh, ja, hoe wil je jezelf nou ontwikkelen? Wat zijn nou eigenlijk je krachten ook? Hè? Daar gaat het ook zo weinig over in de GGZ. Ja. Dus, dus dat is een beetje wat ik... Je beperkingen voornamelijk. Ja, het gaat, het gaat vooral over je beperkingen, ja. ja. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik doe als ervaringsdeskundige in de GGZ. Is het confronterend om mensen te spreken... die dan ook een, uh, een soort gelijke stoornis hebben als jij hebt? Ja, vind ik niet. Um, ik had het wel... Ik was er heel erg bang voor, voordat ik hiermee begon. Dat ik dacht, oh, zal ik dit, trek ik dit wel? Uh, vind ik het inderdaad niet te confronterend... maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet... Ik vind, het, ik vind het heel leuk werk. <laughs> um, wat ik soms wel confronterend vind is hoe uh, het systeem, hè, het systeemwerken van de GGZ. Um, hoe dat zo eigenlijk stigma zo uh, in de hand werkt. En um, van de hulpverleners ook een beetje bijna geen mensen. Dus de patiënt wordt bijna geen mens meer, maar de hulpverlener eigenlijk ook niet. Die heeft gewoon bijna geen ruimte meer om ook mens te zijn. Uh, dat vind ik heel confronterend. Hoe zou je dat dan, uh, als je zou kunnen, willen aanpakken en willen veranderen? Ja, er moet gewoon veel meer uh, tijd zijn. En meer tijd, betekent ook meer geld natuurlijk. Ja, het, En, uh, en die, die, die zorgverzekeraar, dat is gewoon verschrikkelijk. Hè? Als wij bijvoorbeeld een, een, een nieuwe intake bespreken, dan beginnen wij dus ook met de diagnose te noemen. Omdat er gewoon heel erg weinig tijd is. Hè? Na, die, na die ene intake moeten we er nog honderd bespreken, om het maar zo te zeggen. Hoe bedoel je dat... Le le uit. Ja, de, de, de wachtlijsten beeld. zijn natuurlijk enorm in ja. ingezet. Um, en dan zitten we voor bijvoorbeeld een uurtje. We bij uh, een MDO? Zitten we bij elkaar? Een uh, multidisciplinair overleg. Um, en dan moeten we even snel bijvoorbeeld ongeveer oh, 50 mensen worden als er besproken. besproken. wordt. Ja, ja, yeah, ik snap het. En dan, dan bespreken we die mensen aan de hand van de klassificatie. Ja. ja. En dat is dus niet dat, is niet dat de hulpverleners dat willen, hè? Um, maar dat is, dat is echt het systeem. En dat, ja. dat, is, dat is voor mij wel een probleem. en um, Ja, ik bijvoorbeeld een van mijn, mijn, mijn favoriete psychiaters... Uh, Dirk de Wachter, weet je die Vlaamse psychiater? Ken je die? Ja, van haar. Ja, die, uh, die zegt ook altijd... Van, ja, als ik iemand uh, bij mij uh, in uh, de spreekkamer uh, krijg... dan gooi ik ook gewoon zijn dossier weg... Dan, uh, de secretess komt altijd... oh, je krijgt nu uh, meneer of mevrouw... Uh, hup, hup, hup, hup, dit is het dossier. En dan zegt hij, ze, ja, ik wil dat dossier niet zien. Want dan zie ik al die klassificaties... Al die en ga ik toch al indirect of onbewust... vanuit die klassificaties... ga ik naar diep persoon kijken. Ja. Omdat onze hersenen natuurlijk gewoon zo werken. Hè? Wij zijn natuurlijk hokjesdenkers. Um, en die klassificaties... Ja, dat, dat is, dat is, en het kan dus heel erg stigmatiserend zijn... omdat je dus gaat diagnose denken. Um, maar... Een klassificatie is zoiets onmenselijks. Dat zegt, dat is... Er dat is, dat is, dat is een label plakken op een mens. En dat kan eigenlijk helemaal niet op een mens. Je kunt misschien een label plakken op een... Uh, op... Uh, ja. Ja, je kunt oh, maar heel uh. veel dingen labels plakken, maar hier <laughs> ja. op mensen. Maar op mensen is dat, ja, weet je. Dus dan gaat het hele mensbeeld gaat weg. Um, en dat vind ik het confronterende. Wat ik wel elke dag meemaak in mijn werk. Van, oh ja, iedereen bedoelt het allemaal heel goed. En de hulpverleners, al mijn collega's zijn echt fantastisch en heel lief. En hebben echt... Hard voor de zaak, zeker. Uh, maar dat systeem, dat is verschrikkelijk. Ja. Nee, dat herken ik wel. En ook uh, inderdaad... De, de, bedoel, er zijn... Wat je volgens mij straks ook al zei... Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld een, bepaalde, een bepaald label krijgen opgeplakt. Maar totaal andere persoonlijkheden hebben ja. verder nog. Ja. En, maar uh, goed, het is, het is ook lastig voor de psychiatrie, denk ik. Om het ja. dan wel op een goede manier te doen. Want je, moet, je hebt wel ho soort hokjes nodig om uiteindelijk te zeggen... Oh, jij zit een beetje daar in dat spectrum. Jij zit een beetje daar. En we moeten misschien een beetje jou dit soort medicatie geven. En... Ja, ja. Ik, een beetje wel, denk ik. Um... Hoe zouden ze het anders moeten doen? Dat is Want ik ben het wel met je eens, hoor. Ja. Ik snap heel goed wat je bedoelt. In, uh... Kijk, het is ook moeilijk en het is ook, ik, ook niet een, een één, één oplossing. Maar ik denk dat we wel kunnen beginnen met um, uh, uitgaan van zeg maar, de, uh, het probleem volgens de patiënt. Ja, maar als je dat uh, bij een bipolair patiënt voorligt... en bijvoorbeeld bij mij in slechte mm. periodes, dan uh, is mijn mantra is altijd inmiddels een beetje geworden: Don't believe everything you think. Yeah. Want ik denk hele gekke dingen op zo'n moment. Yeah. En uh, als een psychiater op zeg maar, basis daarvan mij gaat beoordelen, of denkt: Oh, hij heeft het nu daar, of dan zal hij daar wel een beetje mee zitten, dan moet je zo, door zoveel laagjes heen prikken bij mij. Dat, je, dat is heel lastig denk ik. Het is überhaupt heel lastig. Het is sowieso heel lastig. Hè? En dat is natuurlijk ook niet in één gesprek te doen. En daarom is ook zo'n klassificatie ook niet in één gesprek te doen. En daarom gaat het volgens mij heel erg ook over de relatie die je hebt uh, met je hulpverlener. Ja. En um, leer elkaar dan daarin kennen, in die relatie. En in die relatie zie je ook um, van alles ontstaan. En uh, dan kun je daarmee samen weer verder. Dus dat is echt zeg maar, een, een, een proces iets van, van iets samen. Dat je samen iets gaat doen. Gebruik je zelf medicatie, trouwens? Ja. Nog steeds? Ja. Hoe lang al? Nou, dat is net zoals dat ik een draaideur patiënt ben geweest. heb ik dus ook altijd, ben ik gewoon... Uh, Af ik, ja, ja. Afbouwen is voor mij, ik weet dat je dat moet afbouwen, maar dat doe ik echt <laughs> nooit. En elke keer weer denk ik, oh ja, oh ja. Oh, nu daar, weet ik weer daarom waarom. Daarom waarom je dat moet <laughs> ja. doen. Oh ja. Ja. Nee, ik kan gewoon op een dag denken, joh, wat een shitzooi. Wat gebruik ik, je dan? Uh, nu gebruik ik een, uh, een antidepressivum en ook een slaapmedicatie. Oké, okay. yeah. een uh, pammetje of een uh, nee, nee, nee, prometazine? Nee, of, uh, heet nee een myertesabine. Oh, yeah. zo'n ine, allemaal Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. En wat is het antidepressie? Nee, dat is, het is dus een antidepressie en, oh, en een slaapmiddel. Yeah. Oké, okay, ik ken yeah. het niet. Yeah. Okay. Yeah. En dat, dat bevalt je wel? Of, of heb je... Want je <laughs> starten en stoppen, <laughs> dat geeft yeah. niet helemaal... Dat je niet helemaal tevreden bent. Um, uh. Nee, ik denk ook ook wel vaak nog van, oh ja, ik moet dit gewoon zelf kunnen. Wat doet het? Laat ik het zo zeggen. Wat, wat denk je dat het doet voor je? Op dit moment helpt het mij dus heel erg met het slapen. Want dat, dat, was, dat was problematisch, waardoor ik echt ook um, overdag... niet meer zo goed kon functioneren. Waar heb je um, last van als je niet slaapt? Ja, slapeloos. Ja, Maar wel wat? Um, ja, ik kan slapen? me minder goed concentreren. En als ik vind dat ik minder goed kon, kan concentreren... dan blijft dat nog steeds dat... 0 of 100, hè, dat zwart-witte ook weer van de borderline. Um, als ik vind dat ik niet goed kan concentreren, vind ik dat ik niet goed genoeg kan functioneren. En dan blijf ik liever thuis. Maar dat slaat ook helemaal nergens op. Um, want ik kan misschien eh, nog prima functioneren, maar voor mij is prima niet goed genoeg. Hm, ja, okay. Ja, en als ik te lang thuis blijf en niks doe, dan word ik helemaal gek. Dan, want dan vind ik dus weer dat mijn leven zinloos is. En wat doe ik hier? Dan uh, mm -hmm. gebeurt dat hele. Uh, um, ja, en ik merk ook wel dat met die meer te spinnen. Dat mijn emoties iets uh, vlakker zijn. Wat soms vervelend is. Omdat ik ook gewoon heel graag zou willen huilen bij een slechte film. Of bij een, bij een goede film. Maar dan een verdrietige film. En dat lukt dan net niet. Maar het is wel heel prettig. Omdat ik uh, minder me dus nu. Um, nou ja, minder last heb misschien van die wisselingen. Ja, dat merk je wel. Ja. Yeah. Ja, maar je minder, merkt dus minder, ook wel dat je emotie ergens geremd wordt. Het wordt geremd, maar daardoor is het, het, is, het is dus iets minder intens. Het is er nog steeds. Uh, ik voel gewoon nog steeds wel al die verschillende dingen. Maar het is iets minder intens. Het is misschien dat het me minder uh, in de war Dat mijn dag een soort van er doorheen wordt geleid of zo. Dat is nu. Ik deed het, het, het, dat ik iets meer controle heb. En heb, je nog, heb je, stond je altijd open voor het gebruik van medicatie? Hmm. Want als je zoveel moeite hebt met het vinden van een psycholoog... en een diagnose een beetje moeilijk wordt... en een beetje... komt er medicatie bij... Ja. maakt het voor mij wel wat lastiger. Ja. Toen um... voelde ik me wel helemaal een patiënt. Ja, dat had ik, dat had ik gek genoeg niet. Van als ik medicatie slikte dan ben ik echt nog een patiënt. Dat had ik echt veel meer met... Ik voelde me zo in de patiëntenrol en in de hoek gedrukt... op het moment dat de hulpverlener niet gelijkwaardig met mij omgaat. Dat is voor mij echt een enorme trigger. Dat moet je echt niet doen. Maar die medicatie, ja... <laughs> dat is interessant. Hoe wil je? Neem eens een voorbeeld. Nou ja, dat wanneer ik dus over de therapie wil praten... bijvoorbeeld omdat ik, dus, omdat ik daar problemen mee heb... Hè, net zoals met die MBT bijvoorbeeld... Uh, dat het dan wordt gezegd van... nee, maar dit is jouw um, splitten. Dit is jouw, hè, dat dat een symptoom werd van mijn stoornis ineens. Uh, ja, dan zet je mij echt in een in een hoek, vind ik. Dus dan, um, dan maak je van mij echt... niet meer de mens Anne die iets te zeggen heeft... maar de patiënt met een stoornis. Um, maar kan je je voorstellen dat ze dat wel doen? Dan ja. Met een bepaalde ja. reden? Jawel, ja. Om zich zeg maar bloot te liggen wat er dan... hè, wat dat stukje misschien misgaat. Ja, maar dat vind ik wel nog steeds. Dat is het niet alleen maar. Um, en... Uh, ik vind dan wel dat een, een goede hulpverlener zegt... ik zeg dit nu omdat... He, dus ja. uh, als ik dan weer aangeef van... ik voel me nu wel heel erg uh, een patiënt gemaakt... Uh, dat niet wegwijven, maar dan ook wel naar mij luisteren... en zeggen van, oh ja, maar ik zeg dit nu... omdat ik je wil graag wil laten zien wat ik denk nu... wat er gebeurt bij jou. En niet van, dit is wat er gebeurt, klaar. Nee, dat is dat snap ik. Yeah. Ja. Um, een ander voorbeeld is dat ik in de kliniek bijvoorbeeld... Um, wel wat, wat vaak geagiteerd was... Um, omdat ik het ook niet lekker vond lopen... of omdat ik gewoon kritiek had... En um, nou, dan, dan reageerde ik daar, ja, op mijn manier kritisch op. Maar dat, dat of gefrustreerd was ik dan misschien. En uh, dan zeiden de, de, de hulpverleners daar, zeiden van... Oh ja, zie je nou, kijk, nu word je boos. En dat is dus hè, onderdeel van je borderline. Um, en dan werd ik boos, omdat dat werd gezegd. En dan was het, zie je wel, zie je wel, dit ja, is dus... Ja, ja, ja. ja, en dan kun je dus geen kamp meer op. Nee. En da dan voel ik me dus zo enorm... Nou ja, niet volledig gezien en, en niet als persoon gewaardeerd, als mens gewaardeerd... maar echt het gevalletje borderline. Uh, dus dat, dat is echt voor mij... Uh, ja, daar wordt het alleen maar erg van. Dat, dat is gewoon geen, geen goede zorg, vind ik. En dat bespreek je ook met je hulpverleners. Zo van, dit moet je echt niet tegen mij zeggen? Want dat werkt alleen maar aan Nou, op dat moment kon dat niet. Want ik, ik, ik, ik kan, ja, weet je... Uh, dat, dat Ze bleven dan van, oh, maar wat er nu gebeurt, dat is, dus, dat is dus je borderline. Dus ik kon daar ook niet uit. Het voelde echt een soort van... Alles wat je zeiden, dat bevestigde ja. eigenlijk wat zij zeiden. Ja, ik kwam er echt niet uit. Het was gewoon ook, dat was ook... Zo was het gesprek meteen weer dood, weet je wel. Het werd gewoon meteen weer stilgelegd. Maar dit is je borderline. Ja, op een gegeven moment heb ik het ja. toen ook gewoon opgegeven. Ja. En, en, en kwam dat zelfstigma en Zo van, oh ja, dus ik ben inderdaad altijd boos. Ik ben manipulatief. Ik, uh, ja, ik, ik kwam er dus echt niet meer uit. En wat kwam er op, op dat moment dat je je zo voelde? Was dat het moment dat je ook dacht van die tatoeage? Van, van me? Ja, maar, toen wat? ik uit de kliniek kwam heb ik dat, heb ik dat heel snel gezet. Hoe gaat ja. dat? Hoe gaat dat? dat je, je wordt zo'n ochtend wakker en je denkt, ik ben een mens. Ik ga het op mijn arm zetten. <laughs> Hoe gaat dat? Nou, kijk, ik heb altijd al wel... Ik heb Nederlandse taal gestudeerd, dus ik ben, ik, ik ben heel gevoelig voor taal. Uh, ik vind het woord Het mens... staat er overigens op je andere arm, want daar zit ik ook al heel te neus te kijken, maar ik had het net niet zien. Nee, die... die Hier. Daar, ja. Je ja, steden schuilen niet wanneer het regent. Ah, mooi. Ja. ja waar is dat ook weer van? Dat is van in, in Rotterdam. Uh, rijden van die vuilniswagens rond met uh, wow, dichtregels erop. Ja. En deze staat uh, ook op een van die vuilniswagens... maar ook op het gebouw van de roadtap van de vuilnis. Oh, uh, ja. Ja. ja, ik heb Rotterdam gewoond ook. Dus oh, het ja. kwam ergens. Ja, te... ja. ja. ja. oké, okay, top. Ja. Maar die, mens, die andere. Ja. Ja. Um, volgens mij liep ik daar wel al langer rond met dat idee van... oh ja, ik vind ook bijvoorbeeld gewoon één woord... tatoeëren vind ik ook heel mooi... Ik vind het woord mens ook heel erg mooi. Maar ja, dat samen met dat ik zo aan het uitvogelen was: van um, ja, ik ben toch echt niet alleen maar een label. Ik ben echt niet alleen maar die borderliner. Um, ik mag ook gewoon nog steeds mezelf ontwikkelen. En um, uh, ja, er horen dus dingen bij waarvan um, hulpverleners of hè, mensen die ervoor gestudeerd hebben, die zeggen: dit is. Borderline en uh, waarvan mensen in de maatschappij misschien zullen zeggen, dit is borderline. Maar dat hoort allemaal bij mij gewoon als mens. Nou ja, dus vandaar heb ik het toen... Uh... En waar zit dan het punt dat je bijvoorbeeld... Nee, laat ik het anders zeggen. Waarom heb je niet gedacht, ik heb helemaal geen, uh, geen stoornis. Dit is gewoon, ik ben dit, deze mens. Take it or leave it, zo zit ik gewoon in elkaar. Ik heb helemaal niet de stoornis. Want je hebt toch wel ergens dat toegelaten. Nou, niet dat woord stoornis, even gewoon, vergeet vergeten. Ja, het zegt ja, gewoon ja, ja. per ongeluk... maar ja. aandoening, handicap, ik don't moet ja, ja, ja. je dat moet noemen. Maar nou ja, teken door liefde, dat geloof ik echt nooit. Ik heb wel nog steeds het idee van... Eh, toen je begon over, over relaties, dat ik dan heel erg hard moest lachen... is ook omdat ik gewoon nog niet zo heel erg uh, me kan voorstellen... dat iemand mij volledig, zoals ik volledig ben... met dus die, um, nou ja, soms die intensiteit... die uh, hechtingsproblematiek, de verlatingsangst... Um, ja, dat, dat iemand dat wil of zo. Dus dat... dat hij voor kiest om daarop yeah. te ja, zijn. Ja, dat vind ik ja. heel lastig. Daar ben ik dus nog niet. Ben je wel zover dat je jezelf 100% accepteert? Nee, ook niet. Nee. Dat maar is dat de de kom, daar stap, kom ik denk ik naar nee, ja, dus, oh, First, dat vind You've ook... got to love yourself oh, before you... ja. ja, dat vind ik zo verschrikkelijk. Ik kan oh, ook ja? heel boos om worden. Echt waar? Want, ja, want daarmee sluit je gewoon een hele groep mensen uit die niet zo goed zijn in zelfliefde, dat ze niet. Um, ...anderen kunnen lief hebben En het is gewoon niet waar. Ik kan heel erg intens van iemand houden, echt. Maar niet zo heel erg van mezelf. En ik denk ook dat het gewoon nooit gaat komen... ...dat ik echt enorme zelfliefde ga krijgen of zo. Uh, zelfacceptatie is er voor een deel, maar niet helemaal. Zou je dat niet willen? Is dat, niet een, is dat niet een mooi doel, om te stellen? Het lijkt me ook weer zo saai. Wat, om voor jezelf te houden? Ja, een beetje wel. Je houdt wel een beetje van kritiek op jezelf. <laughs> ja. nou, dat is, ook maar is dat een weer... beetje zwelgen in, uh, in medelijden? Ja, met nou, medelijden, ja, het is soms een beetje... Het is zwelgen, vind ik ook een heerlijk woord, zwelgen. <laughs> ja, tuurlijk, jawel. Ik, ik vind wel dat ik goed ben in zwelgen ook. Um, zelf gewoon lekker Zelf medelijden voeren. niet. Um, nee, want daar ben ik niet zeer goed in. Want daar raak ik wel een beetje in paniek van. ook oh, ik voel me slecht. Oh jij, wat gaat er gebeuren? Hm. Maar ik heb wel het idee van, ik kan alleen heel goed presteren als ik ook streng ben voor mezelf. Dus als ik mezelf ook een keertje echt, uh, als ik mezelf een schop onder de kont geef. Als ik mezelf uh, gewoon tot het uiterste drijf, dan voel ik dat ik leef. Uh, en dan heb ik ook het idee dat ik heel goed kan presteren. Dus ja, dat is dan. Ik heb het idee dat dat een beetje weggaat. Als ik zo. Oh, ik vind mezelf zo fantastisch. Oh, ik ben een leuk mens. Dat dat weggaat. Oh, maar je bent bang dat je zo wordt. <laughs> ja. Dat als je voor jezelf zou zeggen. Ja, dat ik echt zo. Oh, ik ben echt zo. goed. Ja, ja daar ben, ja, ben ik bang voor. Dat is ook wel heel erg mijn allergie. Um... Van die hele gelukkige mensen. Ja. Gadverdamme. Ja. <laughs> ja. Ja, nee, dat. morgen. Ja, precies. Ja. ja. Nou, ik hoop echt dat ik zo nooit word. En dat zit er ook niet in hoor. Dat dus... denk ik niet. <laughs> nee. Dat denk ik niet. Nee. Maar het is misschien wel een, een soort van... waar het is niet dat je daar denkt... Oh, daar moet ik aan gaan werken. Dus ook oh, een beetje meer van mezelf houden zou goed zijn. Ik denk, ik denk wel dat mijn omgeving dat graag zou willen. <laughs> ja, maar dat doen we er niet voor. Nee, precies. Nee. Um, nee, wat voor mij nu het belangrijkste... Mijn belangrijkste doel nu is om echt dat contact meer te voelen met de ander. Omdat ik me dus nog zo vaak eenzaam voel en niet gezien... Um, en afhankelijk ook wel voel van de grillen van de ander in contact. Hè? Dus, um, ja, dat zou ik echt wel. Dat is wel mijn doel. Van ik, wil, ik wil meer um, in contact met de ander. Verbinding voelen met de ander. Um, en daardoor, dus, me ook gezien en gewaardeerd en bevestigd voelen door de ander. Um, en dat op het moment dat de ander boos is, dat het niet per se iets met mij hoeft. Dat ik niet hoeft te veranderen of zo. Hè? Dat het niet per se iets met mij te maken heeft... of dat het wel met mij te maken kan hebben... maar dat, um, dat die boosheid van die ander dan niet weg hoeft of zo. Dat, snap je wel een beetje wat ik bedoel? Ja, ja. ik zit alleen te denken... probeer je dan eigenlijk meer te erkennen wat de ander zeg maar voelt... of probeer je er niks van aan te trekken? Want dat zijn nee, natuurlijk erkennen, twee routes. Erkennen, ja. Dus je kan ook denken... ja, fuck je met je mening... Laat nee, me dat, dat... niet uh, aantrekken. Nee, nee, nee, nee. Dat, dat, dat, dat zou ik niet willen. Dat is een beetje hetzelfde weer met dat hele gelukkige. Um... <laughs> He, soms, ik denk wel dat soms mijn omgeving wel zoiets hebben van... je, je zou iets meer fuck you wil, moeten hebben naar de ander. Um, nee, maar ik, ik wil heel graag dat de ander ook... net zoals ik wil dat de ander mij 100% ziet, erkent, hoort, voelt... weet ik veel, wil ik dat ook bij de ander. Dus ik wil altijd wel goed kunnen aanvoelen... waar zit jij hè, uh, qua gevoel... Qua sfeer, qua houding. Ik wil er ook goed op kunnen anticiperen. Um, alleen... Als dat je doel is, wat is dan daar het moeilijkste aan? Nou, dat ik nu dat, dat ik dat, denk ik mijn hele leven iets te veel voor de ander doe. Uh, en ik dat ook verwacht dat de ander dat voor mij terug doet. Maar niet iedereen zit natuurlijk hetzelfde in elkaar. <laughs> um, en nou ja, dat is dus mijn doel, is dus dat... Um... Ja, dat ik me misschien ook niet... Ik zeg eigenlijk hè, dat ik me door de ander volledig gezien wil worden... maar dat dat eigenlijk misschien juist niet hoeft. De, okay, ja. ja, nee, ga eens ja. door. Ja. Maar ja, vooral dat ik dus verbinding wil voelen hè, met de ander... en um, niet wordt overgenomen door um, negatieve gedachten op dat moment... of um, dat... Uh... Kan je je voorstellen dat er ooit een moment komt dat je gewoon tegenover iemand zit, weet ik veel, ergens een vriend of zo en dat je gewoon niet bezig bent met wat er gezegd wordt? Maar ja, dat zou echt heel fijn zijn. Ja. Heb je dat nu ook? Ben je nu continu bezig met wat er? Ja, ja, ja, ja? zeker. Ja. Wat dan? Nou, dat ik dus aan het tegelijkertijd aan het nadenken ben van: um, Kijk, sowieso moet ik nadenken over jouw vragen, zeg ik dan zeg maar het juiste of zeg ik, verzin ik weer dingen en ben ik weer aandacht aan het trekken. Dat, dat, is, dat is iets wat er ook altijd blijft. Um, en tegelijkertijd probeer ik um, jou probeer ik, zeg maar, te peilen of, of, het nog, of, ja, of jij nog oké okay bent, of het nog naar jouw zin ik gaat. Vind, ah, het is beter, <laughs> moet ik dat gewoon duidelijk nee, nee, uitspreken? Nee, nee, nee, is nee, maar daar, nee maar daar word ik een beetje kriebelig oh, van, okay. want dan voelt het weer alsof ik daar, als ik een bevestiging spist. vraag. Ja. ja, precies. Nee, is niet zo, maar het um, gaat goed hoor, ik vind het een leuke gesprek. En tegelijkertijd... Um, vind ik het ook heel erg moeilijk om zeg maar... Eh, af en toe dan, dan kijk ik jou echt aan. Hè, dan zoek ik het oogcontact. Maar ik vind het ook soms moeilijk... om het oogcontact te houden, omdat ik toch bang ben... voor een soort van afwijzing erin. Ja. Van wat zegt zij nou weer? Uh, en dat ik dat dan zie. En ik dan, als ik dat zo zie... zou ik helemaal stil komen te liggen. Dan is er storing. Echt waar? Ja. Dus ja. dat is continu waar ik zeg maar dat ook nog ik eens... Ik druk op mijn schouders om ja. <laughs> yes. oogcontact houden. Ja, ja sorry. En niks tekst te zeggen. Nee, nee maar goed. Dat doelt. is dus wel ja. wat, er, wat, er, wat er continu... een soort van dus nog tegelijkertijd... in mijn, mijn hoofd gebeurt. Um, maar dat maakt je zo onzeker de hele dag door, lijkt me. Nou, ik vind het niet per se onzeker, maar gewoon wel heel erg... Um, wakker en heel erg uh, alert. Dat, is, dat alerten, dat zou ik echt iets minder willen hebben. Want ik ben aan het eind van de dag helemaal kapot. Um, ik ben continu alert op... Um, gaat er iets bij jou gebeuren en kan ik dat dan... Kan ik, dat, kan ik dat voor zijn of kan ik daar zeg maar, kan ik dat oplossen voor je of kan ik daar iets mee doen of is dat, wat doet dat dan in ons contact en um, uh, ja Pff, uh. en uh, dat is wel iets wat mijn, mijn therapeut heel zegt heel graag zou willen bij mij, just be weet je wel, gewoon er zijn. En ja. dat dat voldoende is. Meditatie wel eens geprobeerd? Ja. Geprobeerd. <laughs> Meditatie, mindfulness. Ik ben ook uit zo'n mindfulness groep gegooid ook een keer. <laughs> <laughs> Ik ben echt best wel vaak uit therapie groepen. Uit groepen gegooid. Ja, ja. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Maar ja, dat is, uh, dat, dat is wel... Het mediteren, dat, uh, ook, uh, ja, dat lukt mij ook niet. Ik nee? krijg het niet van Nou ja, ik ga zitten en ik uh, hou tien minuten soort van mijn mond. Maar er is nooit. Ik heb nooit wat andere mensen zeggen. Oh, als je dat uh, tien keer doet, en dan krijg je echt zo'n euforisch gevoel. Ik heb nog nooit uh, nee. iets gehad. Het is gewoon hetzelfde als ik ga zitten dan wanneer na tien minuten als ik klaar ben. Dat voelt ja. het eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Ik heb er ook niet zoveel aan. Maar het schijnt ja. wel goed te zijn. Ja, precies. Ja. En ik probeer het, het, ik probeer het wel. En ik probeer ook echt veel meer zeg maar, in het hier en nu te zijn. Ja, dat is heel belangrijk. <laughs> maar ja, dat is wel het is cliché. Maar het, het zijn wel dingen die wel, wel helpen, denk ik. Ja, maar zijn dat ook dingen... Zijn dat concepten of zijn dat echt dingen... die we in het dagelijks leven ook echt in de praktijk tegenkomen? Want ik, je hoort, hè, het is geen verleden. Er is geen toekomst. Er is mm. alleen nu. Maar ja, in mijn hoofd is er wel een verleden. En ja. is het straks ook een toekomst. Dus ik, ik vind dat heel lastig, dat soort concepten. Ja, en ik denk ook wel dat je daar ook dat moet weer heel erg uh, individueel worden ingevuld. Hè? Dus net zoals met die concepten zoals inderdaad mindfulness en meditatie en zo. Um, en, en dus ook heel veel therapieën. Uh, die zijn zo gespitst op nou ja, een concept of een label, een klassificatie. Ja. Um, terwijl ja, iedereen is anders, dus dat, dat werkt voor iedereen zo anders. En ik denk dus dat hele hier, hier en nu concept, dat is echt heel goed... Uh, maar je moet het wel individueel toepasbaar maken. Ja, en Kijk, ik denk jij... dat het ook een combinatie is van dingen. Tuurlijk. Het is niet alleen maar die meditatie. Het nee, is precies. Er zijn heel veel verschillende ja. dingen die je kan doen... die ja. uh, zorgen dat je misschien wat meer stabiel bent. Ja. In mijn geval, uh, uh, sporten is bijvoorbeeld ja, een uh, zeker belangrijk. sporten, Ja, ja. ja. Heb je, daar, daar heb je ook ervaring mee. Ja, dat, dat sporten ook echt wel heel erg helpt... om ook juist in het hier en nu te zijn. Hè, omdat je dus heel erg bezig bent met, met je lichaam. En um, dat is voor mij um, ook heel belangrijk... Um, wat ik ook heel erg oefen in die, in die therapie... die ik nu doe... Uh, dat het iets meer lichaamsgericht is. Oh ja? Ja, ook continu zeg maar... Oké, okay, um, dat, dat, dat er iets gebeurt. Ik, ik voel me verdrietig worden. En... Uh, ik zeg dan, ik voel me verdrietig worden en dan zegt, de, zegt mijn therapeut, oké, okay, maar waar voel je dat dan? En dat is voor mij heel nieuw. Ik weet niet hoe, of jij daar best wel of jij daarmee bezig bent, maar dat je dus echt gaat naar je lichaam en waar je dat verdriet dan voelt. Voel je dat in je benen en voel je dat in je buik en hoe uitzicht dat dan en wat gebeurt er dan? weet je Dat, dat, is, dat, was, dat heb ik eigenlijk nooit geleerd of nooit gedaan. Ja. Ik was gewoon ineens verdrietig <lacht> of ineens boos en dat was er dan ineens en dat ging dan ook weer weg en... Ja, en waar nu... het vandaan kwam en uh, ja. hoe het voelt en waar het zit. ja. En ja. dan ben je ook veel meer hier. En, en dan is er ook veel meer contact. Dat zijn wel mooie dingen. Ja, zeker. Ja, dus die therapie die werkt wel goed nu. Ja. Hoe, ja. Hoe, hoe lang moet je nog? Of mag je nog? Weet ik niet. Dat is wel weer een eind aan <laughs> ja. natuurlijk. daar ja, als, als, als ik daar... Ja, nee, dat, dat wordt... Uh... Ja, dat is, dat is, dat is dat, uh, Of kan je dit gewoon oneindig doen? Dat is, kan natuurlijk nou, ook. Nou, nee. Nee, ja, nee. Dan moet ik, kijk, op een gegeven moment gaat het stoppen natuurlijk. Um, ja, ja. Maar dat wil je niet. Nee, liever niet. Nee, nee. Want je hebt er gewoon een hoop aan. Ik heb er heel veel aan. en Ik heb heel erg veel aan, aan, aan die therapeut. Het is echt. Uh, ik vind ons contact ook heel fijn. Ik vind het dan heel lastig als dat over moet gaan. Maar ik en weet dat het een dat? keer over bespreek Ja, dat, zeker. Ja, ja, en wat ja. zegt hij dan? Zijn dingen die je moet loslaten. <laughs> nee, nee, nee, nee. Hij is daar heel, nee. Um, ja, dan gaat het toch veel meer over wat ik dan op dat moment erbij voel en zo. Hè. Dus dan gaan we heel erg over van, oké, okay, nou ja, hè, um, wat voel je dan nu op dit moment? Um, het, uh, ja. Dan ga je die gevoelens gewoon een beetje ontleden. Ja. Ja. Ja. ja. ja. En dat werkt wel. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over, uh, over momenten van vroeger, hè, wanneer ik het idee heb dat ik in de steek gelaten was. Wat voor gevoelens waren daar dan bij? En nou ja, dus dan ga je ook een beetje weer dingen helen eigenlijk van vroeger. Dat is er ook een onderdeel ja. van? Ja. Dus bijvoorbeeld ook dat je dingen vindt waar je vroeger heel blij van werd. Ja. En dat je die nu probeert weer opnieuw te doen. Um, ja. Dat is ook ja. eigenlijk ook een... Uh, ja. Ik vond vroeger, vroeger heel leuk om uh, te tekenen. Ja. En toen hebben ze, uh, ze gezegd, maar pak het weer eens op. Pak ja. ze weer een paar potlouden en een vel papier gaan steken. Ja. Dat heeft het maar ook heel veel goed gedaan. Ja. Hoe, hoe, hoe denk je, want we hebben het er al een beetje over gehad, hoe... Uh, hoe je helemaal in het begin, hoe je het leven een beetje ziet. Dat, mm. uh, iets, hoe, hoe, hoe, hoe kijk je tegen het leven aan? Is er een zin? Ja. Is er een zin in dit leven? Um, nee, ik vind, dat, ik vind dat echt heel lastig. Ik, uh, ik kijk nog steeds. Het is ook niet dat ik een echte oprecht nee, nee, een wetenschappelijk antwoord van je verwacht. En ik vind het juist een mooie vraag, omdat het ook. Het zijn trage vragen, hè? Dus het gaat, um, het gaat heel erg over mag je stilstaan bij de zin van het leven, weet je wel. Ja. Um, en dat vind ik heel belangrijk. Maar ik merk wel dat ik er altijd verdrietig van word. Um, en dat is ook weer niet erg. En vroeger dacht ik, oh, als ik er verdrietig van word... dan moet ik het dus niet doen. Nou, dat is dus niet waar, want verdriet mag er ook zijn. Zeker. Um, maar goed, ja, is er een zin? Dat weet ik niet zo goed. Ik weet wel dat ik uh, de laatste jaren... Uh, wel veel meer zin voel... En ook zin heb in het leven. <laughs> niet voor schamen. Niet voor schamen. Er zijn genoeg momenten geweest uh, dat je dacht... Ik, het, heeft, het heeft helemaal geen zin. Ik kan ja. het beter mee stoppen. Ja. Nou, ja. En die, die, die, die momenten beter, zijn er ook. Die zijn er nog steeds. Ja. Ja. Dus dat je denkt, het dus dus, kapper maar mee. Ja. Dat heb je nog steeds ja. wel. Ja. Ja. Het zijn wel voornamelijk gedachten. Het zijn soms ook nog wel plannen... Um, maar dat is, wel weer, dat, is, dat is wel weer van een tijdje geleden. Maar ze zei, ja, het, is, het is er wel nog, hoor. Het is, um, het is soms ook nog een beetje een escape, hè. Van, oh ja, als, het, als dit nou niet lukt, dan kan ik altijd nog dood. Mm -hmm. dat, dat, heb ik, dat heb ik wel nog. Dat heb ik mijn hele leven ook uh, altijd ja? Niet, ja? heb ik altijd gehad van, ja. uh, nou ja, goed. Is er is vlucht. altijd nog een mogelijkheid om ja, te precies. stoppen. Ja, precies. nu heb ik een dochter, oh, al, ja. acht jaar. ja. En nu is die mogelijkheid er niet meer. Nee. Dat voelt niet meer. Vanaf het moment dat ze geboren was, was die ja? optie weg. Ja, het was heel gek. En was het, moest je gedacht. daar ook geen uh, afscheid van nemen van die optie? jij ja, klinkt misschien ja, niet gek. heel maar... erg. Ja, want het was altijd mijn troost en mijn ja. steun-soort van. van ja. Uh, ik, ja, goed. Als dingen niet gaan zoals ik wil dat ze gaan. en alles mislukt. Ja. en ik zit helemaal aan de grond, dan is dat mijn, uh, mijn uitweg. Niemand houdt me daarvan af. En nu, nu ja. En heb je nu een uitweg? Heeft het heel lastig gevonden om dat niet meer te hebben? Dus ik moet nu door. Ja. <laughs> ja, dat is echt zo. Dus die uitweg is er niet meer. Maar is er, is er is nu, een andere uitweg? Uh, ik heb hem gevonden in, het, in de acceptatie. Dus het, het accepteren ja. dat ik af en toe uh, nou ja, verstoord ben. Ja. En dat ik af en toe heel uh, veel energie heb. En af en toe heel nee. neerslachtig ben. En wat, ja, tot nu toe is het niet gebeurd dat ik denk, nou, dit, dit moet maar stoppen. Omdat ik nog iets heb om voor te leven, namelijk mijn dochter. Ja. Zo simpel is het echt. Ja, ja mooi. Maar en, en dat leven dan, op het moment dat, het, dat, dat je dus neerslachtig bent, is het dan, dat leven doe je dan dan voor jezelf of voor je dochter? Het doorgaan met leven? Nou, uiteindelijk denk ik, als je, dat is een heel moeilijke vraag, want als ik me zo rot voel, dan is het niet echt, er zijn niet echt momenten dat ik daar heel erg goed over nadenk. Maar ja. als ik daarop terugkijk, dan is dat misschien ook wel een soort achterliggende gedachte, dat het dat het niet de beste oplossing is die er bestaat voor ja. je problemen. En bovendien ook, nou ja. ik heb natuurlijk heel vaak meegemaakt... dat ik de ene periode me supergoed voelde en alles lukte. En als je Germanisch bent, dan uh, ja. zit alles mee. weet je ja. wel. Dus alles Alle muziek is tof en alle, de stoplichten zijn op groen als je met de auto rijdt. En kon, zijn die momenten, kon je die momenten wel een soort van ja. vasthouden? Ja. Op de momenten dat nou ja, je... ik kan er in ieder geval aan denken. Oh ja. Ja. Dus ik weet dat, het, dat er momenten komen... Dat is, dat is niet helemaal waar. Vroeger wist ik niet dat ze weer kwamen, maar ja. ik weet wel... Ik wist toen wel, oké, okay, ik heb dit eerder gehad. Ja. En eerder is het ook weggegaan. Misschien gaat het nu ook wel weg. Ja. Dat, maar nu weet ik, dit, dit zelfs eh, tot aan periodes. Van nou, oké, okay, dit is een week of drie, dan is het alweer voorbij. Dus als ik nou probeer. Maar dat een is beetje, lang hoor, drie weken. Ja, dat, dat is ook pittig. Maar dan probeer ik. Eh, het is niet dat ik drie weken lang in bed lig, nee. maar als het begint, dan heb ik die neiging heel erg. En ik moet maar daar. Het ziet dan zo'n mooi contra-gedrag voor ja. zitten. Ja. Dus dan moet je allemaal dingen gaan doen die je eigenlijk niet wil. Uh, hardlopen, in sporten, ja. boodschappen doen. En dus het, ik heb ook gewoon heel erg door ervaring geleerd dat dat werkt. Dus als ja. ik dat doe, dan, ja, dan voel ik me gedurende de dag, voel ik me een stukje beter worden. En als ik het niet doe, dan weet ik dat ik de volgende dag in bed lig. Ja. En dat het alleen maar. Nou ja, en downhill hoe, is van Hoe dan. doe je het dan toch? Hè? Dus je hebt in mijn gezin om te gaan hardlopen, maar je gaat toch hardlopen? Ja. Ja, dat, is, uh, dat weet ik ook niet. Ik denk dat dat het persoonlijkheidsdingetje is... Ja. dat ik dat toch maar ja. wel doe. Omdat ik weet dat het zin heeft inmiddels. Het ja. heeft me ook heel veel gekost. Ik wil niet weten hoe lang ik bij behandelaar mm. ben geweest... die zeiden tegen me... Ga, uh, neem een hond, ga lekker wandelen. Ja. En dan dacht ik, wandelen? Ja. me? Ik kan dan s'avonds gewoon lekker op de bank zitten... Ja. gewoon lekker een filmpje kijken. Nou ja, uiteindelijk hebben die mensen allemaal toch wel... ergens een beetje gelijk gehad. Ja. Ik heb het alleen zelf moeten ervaren. Ja, Eigenwijs ja, ben ik dan weer Ja, ja. ja. ja. ja dat, maar ik denk dat dat vaak is. Hè? Want het is natuurlijk heel makkelijk ook om het te horen... En om het te zeggen, ik zeg in mijn werk bijvoorbeeld ook... Ja, tegen cliënten zeg ik ook bijvoorbeeld dingen die ik dan zelf ook een keertje heb gehoord... van mijn therapeuten, van ik toen ook dacht van ja, wat zeg je nou? Ja. En dat hoor ik nu mezelf zeggen, hè? ja. Dan denk ik, oh ja, ja, maar weet je, ja. Um... ja. Je bent wel gegroeid, denk ik dan, in de afgelopen tien jaar. Ja, natuurlijk. Ja, gelukkig wel. Ik bedoel, toch? Ja, alles. Wat, wat doe je dan? I don't know. Ik hoop toch wel dat je soort van groeit. Maar ik vind het wel wat jij zegt over dat je... Dan drie weken bijvoorbeeld zo neerslachtig kunt zijn. En toch, toch nog die hoop kunt houden. Dat vind, dat vind ik uh, bijzonder. Maar het is niet zozeer dat ik die hoop voel. Maar ik weet dat die er is. Nee, dat is dus heel rationeel. Ja, dat is heel rationeel. En, en dat is dan misschien toch een beetje het verschil. Um, nou ja, misschien Het verschil tussen ons en niet per se dan bipolair borderline. Um, maar dat ik ook... Ik kan rationeel heel veel dingen bedenken. Echt heel, heel veel. Maar als het gevoel zo overheersend is... Uh, wat, ik, wat, wat ik dus zo vervelend vind... en dat ik dan ook het idee heb dat ik geen controle meer heb... Um, kan het mijn hele ratio uh, overstijgen. Maar ik denk ook dat uh, bij mij... het is niet alleen maar een feit dat ik me dat heb geleerd te bedenken dat het zo werkt. Ik heb, ik heb ook sindsdien, sinds ik gestopt ben met medicatie uh, nemen, wat mm. ik overigens niet uh, aanbeveel aan mensen en zo, allemaal even disclaimer. Oh. Maar ik heb dat voor mezelf toen besloten omdat het, nou, ik merkte dat ik gewoon een beetje afgevlakt raakte. Yeah. Toen, toen dacht ik, nou, hoe kan ik dit anders inrichten? Yeah. Nou, en dan is de tip, uh, structuur aanbrengen je yeah. leven, uh, ochtends een uurtje sporten, uh, en allemaal heel gestructureerd leven en veel rust aanbrengen. En Dat heeft mij, dat heeft mij yeah. echt heel veel goed gedaan. Yeah. En ik denk dat ik daar ook heel veel van geleerd heb. Dat ik Zeker die eerste periode dat ik begon met sporten, dat was echt een pretje. Moest ik echt, ik ben, ja. ben, ben helemaal niet zo sporterig en ook niet zo heel erg fanatiek met dingen. Uh, ik was meer van oh, TV kijken, mm. nou, nee, saaien, nee. chillen, blootje roken. <laughs> en nu moest ik opeens kaart gesporten, maar echt tot zwetens toe. Ja. En na nou, de, eerste, de, de eerste paar weken is de, heb ik me daar echt heel erg te moeten zetten tot ik merkte. Van, hey, het, het doet iets in me. Ik, uh, het wordt elke ochtend makkelijker en het eind van de dag wordt makkelijker. Als ik me somber voel, dan voel ik me veel minder somber dan ik me ooit somber oh ja. heb gevoeld. Dus er waren ook steeds meer dingetjes die, nou ja, dat die, dat die structuur hielp. Het ja. sport hielp, voeding hielp. Dus ja, het dat, dat, dat, dat was een soort flow waar ik in terecht kwam. En toen dacht ja. ik, nou ja, dan. Uh, als er dan weer zo'n depressieve periode was... en ik had geen zin om te sporten... en ik deed een dag niet... dan voelde ik me zo kloten... dat ik, nou, ik moet de volgende dag moet... dit moet ik gewoon doen. Yeah. Ja, en dat heeft me... ik ben veertig... dat heeft me ook echt... twintig uh, jaar gekost, ja, denk ja. ik... Op, ja. om op dat punt te komen... dat ik mezelf zo ver kreeg... om te denken... nou oké, okay, het helpt... laat ik het maar doen. Ja. Maar nogmaals... Dat is niet voor iedereen uh, zo. Nee. En iedereen is anders. Ja, precies. Ik heb ja. uh, ook mensen met een bipolar stoornis gesproken... voor de podcast die uh, zweren bij medicatie. Ja. En gewoon uh, niet anders ja, zouden klopt. willen tot ja. de rest van hun leven. Dus ja. de, iedereen is daar weer anders ja. in. Ja. ja. ja, Maar ik denk wel dat, dat structuur en sporten... en al die clichés wel, maar niet, wel, echt, wel echt heel erg veel doen, hoor. Um, ik merk ook als ik, als ik me slecht voel, dan... Uh, toch gewoon uit bed wel gaan douchen. Um, gezond eten, inderdaad. Hè? Uh, en inderdaad, sporten ook. Dat dat wel... Uh, dat dat zoveel helpt. Maar ja. dat, het, het lost het niet op. Nee, en ik heb ook altijd wel... toen de, Zeker in het begin dacht ik... Ja, hallo, doe dit allemaal. Maar het schiet allemaal niet op. En op een gegeven moment, na een tijdje... Ga je pas merken dat het ook ja. een beetje zin heeft. Ja, dat is waar. je dus moet wel even door die eerste beginperiode heen. Ja. ja, maar ik heb wel altijd het idee gehad van... Hè, dus al die dingen die dus, waarvan ik wel weet dat ze helpen... Um, in hoeverre heeft het zin? En dan kom ik weer bij zin. Dat heb ik echt een heel, hele lange tijd gehad. Van maar waarom zou ik het eigenlijk doen? Ik weet dat het helpt, maar waarom? Mm -hmm. ja, nou ja, om je misschien iets beter te voelen. Maar waarom? Nou ja, dat is alleen belangrijk als je er zelf last van hebt. Ja, ja. ja. Nou ja en en ook... ik had daar wel last van, maar dat kwam vanuit een ander punt. Ik, ik was een beetje die medicatie zat. Ik was zat dat ik gewoon al een jaar lang op de bank zat en niks kon. Eigenlijk. Ja, maar het is toch ook een beetje eigenlijk dat jij een soort van externe motivatie hebt om je niet meer slecht te voelen. Of om in ieder geval niet zo diep te gaan, omdat je dat niet wil voor je dochter. Ja, ook, ook ja. dat. Ja, ja. Nee, Maar ook wel heel erg, voor me, dat zit er ook wel een heel groot gedeelte ego uh, in hoor. Ik, ik kon gewoon, ik heb altijd heel veel uh, gedaan. Gewoon leuke dingen gedaan, zeg maar. Creatieve dingetjes mm -hmm. een beetje. En ik kon dat niet meer door die, Nou, oh, dat ja. weet ik aan de pillen in ieder geval. Ja wat denk ik ook wel een beetje zo was, yeah. dat me afvlakte. Yeah. En ik ik was ik vond het prima, hoor. Ik vond het prima om op de bank te zitten en televisie te kijken de hele dag. Ging, ging prima. Maar uiteindelijk, ja, is dat niet echt nee, het dat ik voor ja. ogen heb. Ja. Dus toen moest ik wel iets anders. En ja. toen ben ik langzaam die, die stappen gaan nemen, die waarvan ik eigenlijk dacht, moet ik dat allemaal gaan doen? wat heeft het mm -hmm. inderdaad wel zin. En wat word ik daar voor iemand van? Ja. Nou ja. Ja. Ik zit nog midden in het proces. Ik ben er niet uit. Het is nee, niet maar, dat ik de oplossing heb gevonden, en, en, maar het gaat en, wel een stuk beter. En, tegelijk, ja, en, en tegelijkertijd denk ik dan ook wel weer van... Hè, ...daarom wil ik het geen stoornis noemen en niet ziek noemen. Uh, omdat je zelf inderdaad die keuzes maakt. Bijvoorbeeld hè, van, nou ja, die, van die medicatie word ik eigenlijk... Nou ja, een, ...een persoon die ik eigenlijk niet zo graag wil zijn. En iemand op de bank zitten, bijvoorbeeld. En ik, ik ben bepaalde dingen kwijt. Uh, die ik vroeger wel graag deed. Ehm... Um, en, en dan denk ik wel van: dan ga je dus een beetje zoeken naar een balans die voor jezelf prettig is. Van oké, okay, ik, ik heb nog wel klachten. Uh, en die zouden misschien minder zijn met medicatie. Maar ik kies ook voor deze dingen, omdat ik mezelf nog gewoon wil ontwikkelen. En mezelf en die dingen wil gaan doen. Ja. Dus dan horen die klachten daar een beetje bij. En dan vind ik dus: um, waarmee ik dus niet wil zeggen dat het niet erg is. Want mensen zeggen vaak van: ja, je vindt het geen stoornis, dus vind je het ook vast niet erg. Nou ja, dat is dus niet waar. Ik vind het heel erg, ja. <laughs> want die klachten zijn echt heel naar. Um, maar, uh, wat wil ik daarmee zeggen? Oh ja, dat, dat het dus misschien volgens het boekje van DSM of volgens de psychiatrie of volgens de maatschappij een stoornis zou zijn of uh, ziek, denk ik van oké, okay, maar soms hoort het dus ook gewoon bij je leven. Zeker, ja. ja. Ja, ja, en, en uh, sterker nog, ik heb er inderdaad gewoon heel bewust voor gekozen... om Precies, af en toe ja. de periodes te hebben waarbij ik niet zo goed ga. Ja, maar dan heb je ook die andere periodes. dat als ja. tegenwicht. Ja. Ja. En te ja. denken, van, daarin kan ik mijn creativiteit kwijt. En ja, ik weet inmiddels ook steeds beter... hoe ik uh, die depressieve periodes een beetje kan tackelen. Ja. Dus ja. langzaam, uh, aldoende leert men, ja. zegt me dan... Uh, en dat, ja, dat geldt hier ook gewoon voor. Maar ja. nogmaals, is helemaal niet uh, gezegd dat het voor iedereen geldt. Nee, ik te niet. Want ook ik schaam me af en toe zelfs een beetje als ik praat met mensen en ik zeg: uh, Nou ja, ik ben uh, vorig jaar gestopt met medicatie. Dan moet ik dat soort van helemaal gaan uitleggen waarom mm. dat dan is. Want het is, eh, zware stoornis en zo. En uh, ja, stoornis ja. gaan we mm -hmm. weer. Dus je moet wel gewoon een beetje die pillen hebben. om je een beetje op een normaal niveau te kunnen trekken. Ja. Yeah. Ik vind dat lastig. Ja en, ik, en, ja, en ik denk dus dat dat een beetje de. Um, dat dat ook weer een beetje met de maatschappij te maken heeft. Hè? En dat um, we zo snel bijvoorbeeld ook, ook medicatie gaan slikken uh, als we bijvoorbeeld heel verdrietig zijn. Hè? Of stel, ik hoor bijvoorbeeld ook wel eens van, van, van mensen die dan um, uh, hun partner zijn uh, kwijtgeraakt of uh, naar nou ja, een ander overlijden. Uh, en dat ze dan daarna aan de antidepressiva gaan. Ja. Dan dus ja. denk je, ja, maar dit is rauw. Dus mag, weet je, dit hoort je mag hier heel verdrietig. Heel, zijn. En het is heel, heel zwaar. Heel lang. Heel lang ja. heel maar je hoeft echt geen, geen pillen te slikken. Nee. Maar dan willen ze het zo snel mogelijk een soort van oplossen of zo. Dus ik kan me heel erg goed voorstellen dat mensen. Als jij dan vertelt van hé, nou ik ben bipolair en uh, dat je dat je zegt van nou, ik ben gestopt met mijn medicijnen dan mensen zeggen... Oh, ja. oh jee, maar en ja. gaat het dan nog wel? En, ja. uh, en dat je ook zegt van nou ja, maar ik heb af en toe ook echt gewoon wel momenten die gewoon echt helemaal niet leuk zijn. Nee, maar, uh, maar dat, dat hoort er ook gewoon wel bij. De andere optie is dat ik me zeg maar schik schrik naar wat de, ja. de maatschappij vindt precies. dat normaal is ja. en dat ik als een soort zombie door het leven Ja, heb, omdat nou ik, gezellig. Ja, om, om dan ja. ga ik niet omhoog en dan ga ik niet omlaag... en ja. dan blijf ik allemaal een beetje net net gezellig ja. in het midden en dan zeg ik ook tegen iedereen: "Ah, goedemorgen." Ja. Dat maar zo werkt natuurlijk niet. Nee, precies. Ja. En dat is ook wat, wat ik dus heel erg heb. Hè. Dus ik, ja, um, ik zou vast nog wel, als, als ik nu zeg maar naar een van de psychiaters ga, die uh, met een boekje erbij, dan zou ik nog allemaal verschillende symptomen hebben van uh, persoonlijkheidstoornis. Maar ik denk jij ook, weet ja, je wel? En, en mijn buurman ook. Ja. En uh, mijn kat ook. Nou, ja. <lacht> mijn kat sowieso. Ja, maar, psycho's. Ja. Zijn dat. <lacht> maar weet je dus, ja, uh, er is altijd wel iets. En, en, ja, je um, kan altijd wel iets vinden. Precies, ja. ja. En het is wel dus in hoeverre heb je. Uh, zelf nog in na doelen over bepaalde dingen um, waarvan, uh, je, waar, waarbij je hulp nodig hebt. En ja. dat ligt er ook een beetje aan wat voor hulp dat kan zijn. Want soms is het er geen gezet, maar soms is het ook nou ja, maar een leefstijlcoach. De, de, er wordt wel heel het... snel gegrepen naar pillen ja. tegenwoordig. Ja. En dat uh, vind ik altijd zo opmerkelijk dat, je dan, dat ik dan bedenk dat 60 jaar geleden mensen nog gewoon gaten in hun schedel kregen geboord. Ja, om man, depressies ja, te verlichten. Ja, ja, ja. Ja. Dan denk ik, nou, gelukkig zijn we daar niet meer. Ja. Maar we zitten nu op het punt dat mensen ook nog steeds niet weten waar het vandaan komt. Ja. Je kan geen bloedtest krijgen om te zien nee. wat je stoornis is. Nee, of, hè, er is, helemaal, dat is allemaal, allemaal. En ik ben ook daar ook wel weer blij mee. Omdat het, uh, omdat het ook wel weer iets is van. Um, uh, dat ze ook een beetje weer het menselijke eraf halen of zo. Weet je wel? Net zoals met nu dat rouw bijvoorbeeld ook zo wordt geproblematiseerd. Ja, dat denk, ja maar rouw hoort ook gewoon bij ons uh, bestaan. Ja, maar op zich is het wel denk ik in de maatschappij niet geaccepteerd... als je, uh, I don't know, uh, je partner verliest of zo. En je bent een half jaar niet op je werk. Nee, ja, dus inderdaad niet dus geaccepteerd. Zei, ja, hallo. Ja, wat, ja, ja, ja je uh, moet gewoon... niet na krijgt, twee weken weer genoeg. Nee, je uh, krijgt ongeveer, denk ik, misschien uh, drie weken of zo. en Dan je, gaan ja, mensen ja, wel weer... dag voor de begrafenis, <laughs> ja. denk ik. That's Ja, it. ja dan, maar je als mag als je... drie weken verdrietig zijn... Hè, dat je collega's nog vragen van... oh ja, ja, vervelend, maar na drie weken moet je wel een beetje... Uh, Kom, wordt het niet tijd gewoon gezellig hier naar de stad? Dat is denk ik helemaal ook... Weet je, als ik ik heb dus een kat. <lacht> en als, als mijn kat dus dood zou gaan... Ja, dan zou ik dat... Ik zou dat zo... Ik zou ik zou dat zo ik zou denk, helemaal ontregeld raken. Um, maar dat is helemaal niet geaccepteerd door de maatschappij. Nee, dat je nee. daar dan een ontregeld van raakt. Dan neem je toch gewoon een nieuwe. ja, <lacht> ja. <lacht> Als je hem heel lang hebt gehad, dan denken ze nog... Oké, okay, nou, die was lang bij je ja, oh, ja, Hij was ja, wel zielig ja, voor ja, ja, ja. ja. Maar goed. Zo, ja. klaar. ja ja. Ja. Ja, nee, dat is, dat is waar. Ja. Het wordt steeds... Uh, nou, die, die druk van de maatschappij wordt... Uh, het is ook niet toevallig, denk ik, dat we steeds meer mensen hebben... met een psychische nee, aandoening ja. in deze maatschappij. Ja, ja, ja. Want er wordt veel meer verwacht van iedereen. Ja. En de druk is zo groot. ja, ja. ja. En als je terugkijkt naar... Uh, heel, heel ver terug in de geschiedenis... waren mensen die... Uh, schizofreen waren, wat we nu schizofreen noemen... of mensen die een beetje verhoogde energie hadden. Hmm. Dat waren de shamanen van het ja, dorp. Precies, en waren ja, precies. Leiders en ja. die wij wezen ons die ja, juiste... Net zoals ook bijvoorbeeld een trance raken. Hè. Dat, is, dat zou je eigenlijk misschien een beetje kunnen vergelijken... met een psychose. Ja, uh, en en een helderziendheid en dat soort dingen. Um, ja, Waarin dat dus inderdaad meer een soort van positieve lading heeft. En bij ons heeft het een hele negatieve lading. Ja. Terwijl ik ook, ik ken heel veel mensen... ook vanuit mijn werk... Uh, die met een uh, psychotische stoornis kampen... maar die ook zeggen van... ja, maar mijn psychose zijn ook soms... juist de mooiste mooi, momenten uit mijn leven. Mooi, ja. Net als met een manie kan ik me dat ook voorstellen... dat je dan echt de, de, de vetste dingen zou kunnen doen. Terwijl ja. um, je moet... omgeving of dat de maatschappij... doe maar rustig hoor, doe maar rustig. Ja. Ja, nou ja, het is ook wel denk ik gek... als iemand op het station ziet lopen... die denkt dat hij god is. Ja. Dat is, hè, daar gaan ja. mensen ook wel een beetje voor kijken... van wat? Is het ja. echt god? ja. Maar je voelt... Ik heb het zelf nooit meegemaakt. Maar is het dan dus Helaas. Ook, dat is wel, denk ik, ook wel weer... Even dat over dat, uh, dat je iemand uh, verward ziet... Uh, roep ik mijn god mijn god. Denk ik, is dat, wa waarom vinden we dat nou zo... Het uh, is beangstig. Ik denk ja, dat het is. Dus, het, het, het is ook ongemak ja. in onszelf. Zeker. Maar waarom kijken we dan niet meer ons, naar onszelf... in plaats van dat we het naar buiten... in plaats van, oh, maar de ander is gek in ja. plaats van oh maar hé, hey, ik word hier ongemakkelijk van maar waarom word ik hier eigenlijk ongemakkelijk van of waarom vind ik dit raar of van hem waarom... ja, en dat is, het norm, het ja, precies, normen, he? dat is iets wat norm ja precies maar dat is iets wat ik heel erg mis in deze maatschappij is dat we dus heel erg snel het het naar buiten gooien soort van oh ja maar die persoon die klopt niet ja alleen het wordt natuurlijk eh, en daarom daarom is het dan voor mij weer een verstoring hè? Um, wanneer je er uh, last van gaat krijgen wanneer je jezelf misschien iets aan gaat doen wanneer je denkt dat je ja. kan vliegen uh, en van een flat af afspringt um, dan denk ik wel, van dan ga, ga dan maar wel naar de GGZ. Nou ja, of um. dat, ik, ik kan me ook voorstellen, want we hebben het daar zo makkelijk een beetje over. In, maar het is natuurlijk wel, zodra het iets is waarbij je de realiteit een beetje ja. uit, uit het oog raakt, ja. zeg je dat? Ja, ja. Dan, dan is er denk ik wel iets aan de hand ja. als je je realiteit kwijt bent. Ja. Maar ja, wanneer is dat? Is ja, weer... precies. En wanneer is het dan ook echt een probleem? Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Allemaal interessante dingen. <laughs> Um, we zitten bijna twee uur te praten al. Echt? Ja. Wauw. En jij zei dat je nog moest plassen tussendoor. Ja, ja dat nou valt, ja. Nee. Dus valt mee. Ja. Um, ik kan nu wel even plassen, hoor, als je dat fijn vindt. Wat jij wil. We kunnen ook nog even, we kunnen op pauze zitten, en dan nog even doorpraten. We ja, kunnen ook nee, zeggen, nee. ik ben er klaar mee. En nee, nu je, je zegt dat ik, dat, je, dat ik nog niet heb geplast, denk ik, oh ja, ik moet plassen. Nu moet ik plassen. Ja. Nou gaan we plassen. Komen ik uit. ben weer waarschijnlijk niet goed genoeg, uh, niet duidelijk genoeg in nee, je communicatie. Nee, ja, niet goed genoeg in sync met mijn lichaam. Oh. <laughs> nou neem even je tijd. Dan zijn ja. we zo terug. Oké. Okay. blazen zijn uh, weer geleegd. Ja. zijn we weer. Uh, ik heb even zitten nadenken over een leuke uh, moeilijke vraag voor. <laughs> Terwijl we okay. een plasjering doen. Oh ja, um, ik heb ook nog ergens over nagedacht, maar dat komt straks dan wel. Oh, nou, dan ga jij eerst maar dan. Nee. Oh, nee? nee. Niet? Oh, oké. Okay. Waar nee. zie je jezelf over een jaar of twintig? Oh. <laughs> <laughs> Gelukkig, met een uh, ja. partner waar je al heel lang mee bent. Bank. Op de bank. Goedemorgen iedereen. Oh, twintig, over twintig nou, jaar. Nou, dat is tien. Niet te moeilijk. Um, ik vind het echt een hele moeilijke vraag. weet ik, daarom ja. zeg ik. kan ja. over nadenken. Want wat bedoel je met waar zie je jezelf? <laughs> nou, ik bedoel meer als je jezelf nu zo ziet. Hè, bekijk jezelf even tien jaar geleden. Doe ja. je er toen voor. Er staat. staat er nu een bepaalde ja. manier in het leven. Hoe denk je er over tien jaar bij staat? Heb je dan minder last van waar je nu last van hebt? Hè, ik ook niet meer. <laughs> <laughs> ik ook niet, maar je weet natuurlijk niet wat het ja, leven. Ja, wat er allemaal idee. weer gebeurt, natuurlijk, hè? Precies. Um, nou, ik hoop vooral... Um... Zeg maar, de dingen waar je werkt. Ik wil het niet te moeilijk maken voor je, serieus. <laughs> maar de dingen waar je nu werkt, zeg maar. Daar hoop je toch wel van dat het werkt, uiteindelijk. Ja, dat ja het zeker. Iets doet. Ja, ja. Kijk, en uiteindelijk hoop ik natuurlijk gewoon... Um, volledig helemaal afscheid kunnen nemen van... GGZ, in ieder geval... Ik werk in de GGZ, maar niet zeg maar als... Ik, ik wil van mijn patiënt zijn. Mm -hmm. <laughs> Zou ik wel afscheid willen nemen? Of ik dat ook heel eng? Omdat ik al zo lang in de, in, de, in de hulpverlening zit. Ik ben al zo lang patiënt. Dus dat is ook een soort van rol van mij die dan ineens weggaat um, ik betekent ook dat ik afscheid moet nemen van mijn hulpverlener, natuurlijk. Van mijn therapeut. Dus, maar dat is natuurlijk... Dat, over tien jaar hoop ik dat wel uh, te zijn. En daar ook oké okay mee te zijn. Um, en dan hoop ik sowieso veel meer oké okay te zijn met hoe ik ben en hoe ik op dingen reageer en hoe ik daarmee omga. Hoop ik daarin dus ook wat minder last te hebben van hoe ik met bepaalde dingen omga. Um, dus toch iets meer rust. Um, waarbij niet die, die onrust en dat, dat, dat hele perfectionisme van mij, dat mag er ook wel voor een deel zijn. Maar ik, hoef, ik hoop er minder last van te hebben. In de zin van dat het mijn. Uh, dat mijn dag bijvoorbeeld helemaal. Mijn hele dag. Um, uh, ineens slecht is, waar ook allemaal leuke dingen zijn gebeurd... als er één dingetje fout gaat of zo. Uh, of als, als er iets in de structuur niet helemaal klopt. Of, dat uh, heb je nu nog steeds wel. Als er bijvoorbeeld Ja. Yeah. Een... Hoe, hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe werkt dat in je hoofd? Je zegt net de hele dag gaat leuk. Ja. Yeah. In de dus ochtend is leuk. Uh, iedereen tegen iedereen goedemorgen. goeiemorgen. <laughs> Smiddags was allemaal leuk. En dan, yeah, een dan gaat er moment, een... gebeurt er één ding. Yeah. Ja, dan is gewoon mijn dag... Uh, ja. Ja, dat... Hoe dan? Hoe werkt dat? Ja, dat had ik dan moeten voorzien of zo. Terwijl ik ook wel weer ergens rationeel weet... Van, dat, dat kan helemaal niet, dat kan niet alles voorzien. Kan maar noem eens alles... een voorbeeld van... Wat, als je de trein mist, kan het zoiets klein zijn? Nou, als, het, ja, als het iets is, als het mijn fout soort van is... Mm -hmm. uh, als het, of in ieder geval als ik iets had kunnen doen... <laughs> um, ja, dan had ik dat beter moeten doen. Ja, dat is er, dat is er nog wel. Dat, dat zou ik dus wel iets minder willen... omdat ik wel rationeel weet dat... Maar dat, dat voelt dan zo zwaar dat je daar de hele ja. dag zeg maar, een rotgevoel over hebt. Ja, had. en tegelijkertijd wat ik ook hoop, en dat heeft ermee te maken... is dat ik... en uh, daar hadden we het net natuurlijk ook over een beetje dat jij zei... van ja, die, die, die fijne dingen, daar kan ik dan nog wel aan denken... op het moment dat het slecht met me gaat. En dat heb ik niet. Um, ik vind het heel moeilijk um, om... Dat, zeg maar de, dat, dat er positieve dingen beklijven en um, dat zei ik ook ja, dat, dat zwelgen bijvoorbeeld dat is dus iets wat ik ook echt een beetje bij mij hoort en ik ben veel pessimistischer uh, aangelegd dan optimistisch dus uh, de positieve dingen die zijn allemaal wel leuk nou oké okay, leuk uh, terwijl de negatieve dingen mm -hmm. die zijn echt heel zwaar maar de positieve die... dingen zijn dus nooit ook heel leuk nou, op, op, op een moment wel. Dus stel, uh, ik heb dat bijvoorbeeld wel vaak met werk... dat er echt heel veel leuke dingen gebeuren. Of dat ik denk, oh, dit doe ik heel goed. Of dit gaat heel goed. En dat vind ik dan intens leuk op dat moment. Echt intens. Um, maar vijf minuten later is dat wel weer weg. Terwijl die negatieve dingen... die zijn dan ook intens negatief... maar die blijven de hele dag. Ja, en dat, dat, is. dat is nog wel iets wat ik zou, zou willen veranderen. Of dat, dat, dat, dat mag beter. Um, dat uh, ook die positieve dingen toch wel um, blijven bestaan. Of en dat ik daar dat ook kan, kan teruggrijpen. Die je nu volgt, dat die daar de, de, die een beetje die route heeft? Ja, en ik denk ook wel waar we... Hè, als we dan uiteindelijk uh, toewerken naar het afscheid... <laughs> dat, um, dat het daar ook over mag gaan. Want in, in mijn vorige therapieën... als ik dan zei van... ik vind het zo moeilijk om afscheid te nemen... zeiden mijn, mijn hulpverleners altijd van... ja, maar probeer dan vast te houden aan de goede herinneringen. Hè, de herinneringen die we hebben gehad. Van, ja, dat je daaraan kan denken en... Uh, dat vond ik altijd zo raar klinken, omdat ik, ik ben die dingen kwijt ben. Ik, ik vergeet ze echt of zo. Ik kan, ik kan gewoon heel moeilijk er naar terugkijken. Uh, en dat is ook weer iets wat in de therapie dat we nu zeg maar, proberen, van, oh ja, maar uh, weet je nog toen en dat was fijn en dat was goed en ons contact was goed, uh, kun je dat moment weer even terugpakken. Hm. Heb je ook een soort dagboek waarin je dat soort dingen dan moet opschrijven? Zo van, ah, een goede dag, dat je de positieve dingen wat meer benadrukt in je leven. Nee. Dat is me wel vaak aangeraden. <laughs> en ik raad het ook weer mijn cliënten best wel vaak aan. Ja, je doet het zelf alleen niet. <laughs> ik heb wel echt ook een beetje een hekel aan het positieve psychologie gebeuren. Um... Hoe bedoel je positieve psychologie? is dus wat je Nou, denkt dus, dat je, dag, dus zeg maar, ja, dat. Ja. dat je aan het eind van de dag... zeg maar, jij dat... En ook je aan het eind van de dag positieve dingen opschrijft. Hè? Ik denk echt wel dat het, dat het wel zou kunnen werken... Um... Ik doe het gewoon niet. <laughs> ja, ik weet maar waarom niet? Laat ja, je ja. er geen zin <laughs> ja. in of wat? Ik vind vertrouw je er niet? Ik, ja, ik vertrouw denk ik ook niet zo heel erg. En ik, ik, heb, ik vind het ook aan het eind van de dag... gewoon echt wel heel erg moeilijk om die positieve dingen te voelen. Hè. Dus ik kan het echt wel rationeel opschrijven. Dus, en dat, dat heb ik ook op opdracht dan ook echt wel eens gedaan. Mm -hmm. uh, nou, dan schrijf ik positieve dingen op. Maar dan voel ik er niks bij. Mm. En dan vind ik, dan, dan, ja, dan gebeurt voor mij dus niet zo heel erg veel. Ik moet het echt... En, en dat is wel wat, wat ik dus ook weer... Um, nou wat, wat ook heel erg over die therapie gaat, die positieve dingen, die kun je eigenlijk vooral ook voelen... op het moment dat ze in contact zijn gebeurd. Uh, we zijn als mensen toch sociale wezens. En uh, die positiviteit heeft dan ook vaak wel te maken met... dat er iets goed is gegaan in contact met de ander. Um, en maar dan moet je wel in verbinding staan. En dat, dat is iets wat ik veel meer aan het oefenen ben. Dus um, als iets heel leuk is... Dan moet ik ook echt even voelen van... oh ja, ik ben hier, ik ben nu hier met jou. Eh, dan moet ik daaraan terugdenken. Of, uh... Want hoe, hoe kijk je hier straks op terug? Weet je, heb je daar ongeveer een, een beetje een idee nou, van? Nou, dat is waar ik waar ik zelf dus net aan zat te denken... Ah. toen ik aan het plassen was. Toevallig. Wat ik ook wel aan jou zou willen vragen... is hoe jij, hoe jij dit nou eigenlijk vindt om dan zo... Je zei op een gegeven moment, we zijn al twee uur aan het praten. Toen ik, jeetje, twee uur? Ja, nou, bijna. Dat gaat, bijna twee uur. Ja, dat gaat ja. ook wel echt heel snel... En dat ik me ook... Ik was aan het plassen en dat ik me toch ook weer... heel erg aan het afvragen was van... Um, wat heb ik al die twee uur wat gezegd? Heb ik, wat heb ik allemaal gezegd? En is dat niet allemaal niet waar? En ben ik, uh, is dit weer... Uh, nou ja, allemaal slechte negatieve dingen. En ook wat ik dacht van... Oh, maar wat zou hij nou wel van mij denken? En vindt hij dat... Ja, wat, wat, wat, wat moeten we hier nou mee? En wat ook, wil je weten? vragen het nee, maar nou, En dat ik ook wel dacht van... Um, het is eigenlijk dus nog helemaal... Terwijl ik... ik, ik, ik uh, mijn missie is echt om zeg maar alles bespreekbaar te maken. en dus ook echt gewoon open over alles te praten. Um, zolang je dat natuurlijk zelf wilt. Hè. Je moet er zelf keuzes in maken wat je wel en niet wil vertellen. Um, maar tegelijkertijd merk ik het nog steeds, ook al doe ik het best wel vaak, um, maar zeker nu in zo'n lang gesprek, dat ik toch wel weer denk van, we zijn het eigenlijk helemaal niet gewend om er zo open over te praten. Nee, precies. Dus het voelt toch ook wel weer heel eng gevaarlijk. Um, ja. Best wel veel negatieve dingen die er een beetje aan zitten. Dus ik denk van, oh, ik heb hier al twee uur over mezelf zitten praten, over mijn, mijn, mijn, mijn psyche. Jeetje. Is het, wat, wat vinden andere mensen er dan wel van? Weet je dat ik daar heel erg mee bezig ben? Ik weet, heb jij dat nou ook? Is, Zeker. Ja. Tuurlijk. Ja. Maar ik dat dat niet zo gek is. Nee, dat is eigenlijk de reden waarom ik de podcast in eerste instantie begonnen ben. Okay, om om yeah. juist hierover te praten. Omdat het bespreekbaar moet zijn, yeah. vind ik. Dit soort yeah. dingen. En dat het helemaal niet per se gek is, een gek verhaal is, weet je wel. Dat je nee, ergens mee toch, kampt. En daar ben ik je... toch bang voor, dat als mensen hier nee. naar gaan luisteren, dat, ze, dat er allemaal... Nou ja, dat weet ik niet. Ik kan nee. dat natuurlijk niet, zelf niet beoordelen, want ik zelf ook een soort van uh, iets heb, laat ik maar zo zeggen. <laughs> ja. Maar ik vind niet dat jij heel erg overkomt als iemand met een uh, gigantische stoornis nee. of een heel nee. bizar verhaal. Ja, dat ja. zijn natuurlijk allemaal dingen die ik ook wel herken, ja. uh, veel dingen. Ja. Maar ja, persoonlijk heb ik niet het idee dat, je, dat ik nou met iemand praat die heel gek is. Nee, maar en, en heb jij... Ben helemaal niet zelfs. Wat, wat, wat verwacht jij dat je... Hè, want dit, dit zijn natuurlijk allemaal lange gesprekken. Dus je hebt met meer mensen lange gesprekken opgenomen. Er uh, gaan straks allemaal mensen naar luisteren. Wat verwacht je? Wat is nou eigenlijk je... <laughs> ja, want ja... Ja, geen idee wat ik verwacht. Dat, okay. dat weet ik niet. En ik maak me daar ook wel een beetje zorgen over, Ja, nou ik nu... precies. Ja, ik weet ook niet. En dat is, uh, ja, dat is de kwetsbaarheid die je net noemt. Dus ik heb geen idee als mensen hier straks naar luisteren en denken... Wie is die gast? Wat zegt die ja. en uh, Ja, nee, tuurlijk. Dat zijn allemaal dingen waar ik ook super onzeker van kan worden. En sterker nog, waarvan ik ook wel een beetje... Nou ja, waar ik rekening mee hou dat als ik een keer uh, als er een keer wat negatieve dingen, wat ongetwijfeld gaat gebeuren, mm -hmm. uh, ergens onder geplaatst wordt... Ik weet niet eens of ik de mogelijkheid geef om mensen de er reactie ja. te laten. Maar stel dat het komt, ja. ik weet dat er een risico bestaat dat ik daar gewoon heel depressief van word. Ja. En dat ik. Dat... Oh ja, dat heb je dus ook wel. Ja, Dan zat heb... <laughs> ik, dus, ja. ik dus wel gewoon net op de wc' over na te denken. Omdat ik dacht. Oh, ik heb dit wel nu allemaal zo. Hè, ik ben het zo automatisch aan het vertellen. Uh, ook omdat het gewoon het gesprek gewoon heel heel prettig gaat. Um... Maar moeten we daarover nadenken? Terwijl ik, ik wil daar eigenlijk helemaal niet over nee, nadenken. Ik want ik wil niet. eigenlijk dat het normaal is. Precies. Dat, ik zo, ja. dat is precies ook... dat heel grappig dat je dat zeg, Want dat is precies wat ik me ook voorneem. Ja. Als, voordat ik hier ga zitten. Ik breid het dan niet voor. Ik wil gewoon ja. praten met jou over wat... Nou ja, in dit geval wat jij hebt. Maar ja. ook wat ik heb. En gewoon alsof we zonder microfoons ja. dit gesprek voeren. Ja. En nu, ja, nu moet ik mezelf dan bedenken... Oh ja, dus de microfoons. Mijn mensen horen dit Ik moet het straks op internet ja. gaan zetten. Ja. En iedereen hoort dit. Ja, ja, er zit, er zit wel iets bij, maar probeer dat echt tijdens het gesprek niet te denken. Nee, want nee, nee. Dan, dan ga ik misschien inderdaad ook dingen niet zeggen. Ja. Of uh, dingen nee, niet aan jou vragen. Want daar ben ik dan nu toch wel bang voor. Hoor dat ik, en dat is, het gaat dus weer allemaal in mijn hoofd, en daarom heb ik echt zo'n hekel aan het hoofd soms, is dat ik dan nu bang ben van oh, heb ik nu dingen gezegd waarvan ik later dan misschien denk, oh, maar als andere mensen naar gaan luisteren, maar tegelijkertijd wil ik dat mensen het juist horen, omdat ik wil dat het gewoon normaal is. Weet je? Dus ja. <laughs> ja, dat is ik heb precies dezelfde dingen, en dat gaat ook van, van hele kleine dingen als wat ik net vertel over uh, uh, sporten en voeding. Ja. Nou, voor mij heeft dat heel erg geholpen, dus ik zou eigenlijk wel tegen mensen willen schreeuwen, ja, ja, ja. ga bewegen, let <laughs> even, schoor dus die suiker uit je dieet en uh, weet je, doe het een maandje, kijk hoe het Werkt. Kijk ja. hoe je hormoonspiegel... Hoe, hoe, vrouwen, die schijnen er ook even last van te hebben. Ja. Het is met suiker. Gooi het weg. Ga sporten. Maar ik weet... Ik kan dat niet zo nee. gaan... Uh, weet je hebt je wel. het nu wel gedaan, maar... Ja, disclaimer. <laughs> je moet dat dus niet doen. <laughs> nee, maar echt... We, dat, daar zit ik... Da, dat soort dingen, denk ik. Dus wel continu, ja. ook tijdens het gesprek. Je ja, ja. moet wel echt een soort van bedenken dat mensen dit horen. En misschien zelf wel met die problematiek yeah, zitten en yeah. uh, denken, ja, sporten, dat uh, is dat mijn enige optie. Mm -hmm. Nee, je medicatie is ook gewoon een hele goede optie yeah. voor mensen. Eh, ik heb het geprobeerd, bij mij werkt het ook. Ik heb er alleen afscheid van genomen, omdat mijn, ja, ik, voor en tegens was het ja. een beetje in mijn geval. Ja. Maar ik ben helemaal niet tegen medicatie. Maar dat nee. moet ik dan een soort van, van mezelf bijna meteen erbij ja, zetten. Ja, precies. Oh, maar ik ben niet tegen medicatie, ja. hoor. Dat heb je ook wel ergens, volgens mij, gezegd wel. Ja, ja, precies, dat bedoel ik. Ja. Dus dat zit er bij mij ja. toch wel ook een beetje in. Ja, ja, ja. ja. ja we zijn toch ook gewoon wel... Uh, ik ben daar wel mee bezig. Ja, ja. ja, dat vind ik dan... Um... Maar liever niet. Ik nee, doe het liever niet. Nee, liever niet. En ik heb ook... Ik heb het wel een beetje dat ik dan bang ben... dat ik dan na dit gesprek toch al heel erg ga twijfelen aan... van oh, is het wel um, goed wat ik heb gedaan? Dat is het ook... Het is altijd een beetje een soort van oordeel... moeten er, er bij mij in. Um, terwijl ik denk van... Ja, maar het is juist heel erg goed. Omdat ik zo zeg van... we moeten dit gewoon bespreekbaar maken... omdat het gewoon erbij hoort. En... Um, ja. Nou, ik ben blij dat je er zo over denkt, want dat is, daar, daar bedoel ja. ik het. Allee, je moet je voorstellen dat je, jij doet het nu één keer, maar ik heb het, zeg maar, het idee ja. bedacht ja. en ik heb het gewoon zeg maar, uitgezet. Ik doe al die gesprekken en ik moet ja. straks allemaal op internet zitten. Ja, precies. Dat uh, ja. ja. is ook een gedoe. Ja. Ik moet me eigenlijk daar... Ja, dat, dat is, de en... ene keer denk ik, ik doe het echt... Dit is echt een heel goed idee. En ik, als ik dan iemand spreek, bijvoorbeeld, wat ik voor de, voordat we gingen opnemen ja. verteld, dat ik iemand tegenkwam bij, uh, bij Altrecht gisteren en die vroeger naar en die vertel ik vertelde wat ik aan het doen was Die zei meteen oh, oh wat gaaf dat heb ik echt naar luisteren, wat leuk en dan denk ja. ik weer oh ja zie je het ja, is toch wel ja, ergens ja, ja, goed ja, ja. dat ik dit ja. doe en het is niet alleen maar een, een weet ik veel een ego dingetje of ja dat is het ook dat heb ik ook wel vaak ja ja dat ik dan dat ik toch bang ben dat uh, dat mensen denken oh, gaat zij weer over haar verhaal zit, zit te vertellen of, ja uh, waarom of zo ja onzekerd. en ook het feit ja. dat ik dus nu ik denk ook uh, vaak als ik dan zo'n gesprek heb opgenomen... van waar, waar, waarom doe ik dit eigenlijk? Mm. <laughs> waarom waar kan ik dit niet gewoon dit niet doen? Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik kan het ook gewoon niet doen. Ja. Um, en dat heb ik ook. Maar tegelijkertijd denk ik van... oh ja, maar dit is juist wat ik wil. Ik wil juist dat het wat meer bespreekbaar is allemaal. Dus moet ik het ook wel gewoon zelf doen. Precies. Ik kan niet zeggen... ja, het moet meer bespreekbaar... maar ik hou mijn mond. Nee. wil jij misschien het wat meer bespreekbaar maken <laughs> ja, precies, voor mij? Ja. Nee, nee ja. Dat moet je ook gewoon zelf ja, niet nee, kinderachtig ja, over doen. Ja, precies. Ja. ja. ja. En tegelijkertijd is het ook wat ik wel ook wel weer denk van... ja dit is ook wel gewoon hoe, hoe mijn leven is gegaan. Dus dus, en dit is ook gewoon waar ik sta op dit moment. Dus het is, ja, het is ook gewoon wat het is. Ja, en uh, ik bedoel, als je... dat heb ik volgens mij ook wel... Uh, ik weet niet of ik dat tegen iedereen heb gezegd van tevoren... maar als, als je denkt na uh, twee dagen... god me, wat heb ik hier gezegd... Dan, uh, plaat ik het niet online. Ja, Lekker simpel. Ja, ja, yeah. Jij hebt daar een soort van ja. uh, de laatste stem in. Ja, maar hey, ik vind het wel, wel interessant dat jij zegt van... Ja, je bent toch wel bang dat als er dan in iets negatiefs of zo komt... dat je daar wel echt depressief van kan worden? Wat, mm. wat, wat kan er dan gebeuren? Nou, andersom je? ook, hoor. Als het positief is, kan ik er ook net zo goed heel manisch van worden. Ja. Dan denk ik, oh, ik ben echt zo goed. <laughs> ja? Nou, ja zeker, ja. Oh, dat, lijkt, dat gevoel lijkt me wel lekker. Nou. Nee? nee? Nou, dat is nee. Want ik ben niet heel goed. Dus als ik dat ga denken, dan weet ik, dan weet ik op dat moment niet. Maar dan uh, loop ik wel naast mijn schoenen. Dan denk ik... Oh, en is dat erg? Dit, dit, ik kan hier echt... Uh, dit, ik, ik word de beste... Uh, Podcasten van Nederland en oh, ja, dit en onderwerp moet gewoon echt iedereen horen. Dan krijg je dan een bepaalde verwachting die je dan niet aan die je niet kan waarmaken of zo? Ja, dat ja, ja, ja. namelijk niet de beste en word je podcast daar dan weer wordt van Nederland. En ja, word je daar dan weer depressief van? Ja, oh, ja tuurlijk. Ja. ja, want dan denk ik, pff, Jezus, ja. wat een gedachte is allemaal. Ja. Uh, ja. Ik zou graag wat meer normaal willen denken. Dus, uh, het is oh, gewoon ja, ja. wat leuk om te doen en als er, maar dat, dat is ook oprecht wel wat ik 80% van de tijd denk. Oké. Okay. Dus dat, dat is best denk, veel. Yeah. Ja. Dat ik ja. denk, nou ja, als je het niet wil luisteren, even het. Uh, Echt bagger, nou, dan luister je het toch lekker niet. Yeah. En als er mensen zijn die het leuk vinden, al zijn het er twintig. Dat vind ik prima. Oh, yeah. dat zit. Ik yeah. heb er niet echt een bepaald doel bij. Behalve dat ik het wil maken, yeah. dat is yeah. ook een beetje therapeutisch voor mij, denk ik. Oh, yeah. Yeah. Als, uh, zou ik jou nog eens even vragen dan? Zit ja. er wel mijn dingen te vragen? <laughs> ja. <mijn> Sorry. <laughs> uh, als, je, als je nou uh, iemand die een beetje soort van hier naar nou luistert en een beetje gelijksoortige problemen, problemen ervaart, zou je dan. Wat zou, wat zou je zo iemand aanraden? Om te doen? Um, nou ja, jeetje, ja, een ge, een ge, een, ik weet niet of er, of er iemand die, of er iemand Het is vast luistert, mee, vast iemand die, die en, zich herkent in je verhaal. Ja? ja. dat ik weet. Nou, misschien wel, wel, delen, wel denk ik. Hè. Dat, dat, is, dat, dat geloof ik wel. Um, ja, ik hou zelf niet zo erg van advies geven. Uh, dat is ook echt iets wat ik, wat ik, in mijn werk ook absoluut probeer zeg maar te niet te doen, omdat ik um, weet dat soms dat zo'n advies zoals hè Ga sporten, bijvoorbeeld wat jij echt heel erg wil uitschreeuwen soms. Soms? Um, ja, <laughs> misschien altijd. <laughs> Omdat het voor jou zo goed werkt. Ja. Um, maar ik, je, je kent de ander zo niet goed eigenlijk. Hè? En je weet eigenlijk helemaal niet wat er, wat er bij de ander speelt precies. En hoe de, hoe de ander helemaal in elkaar zit. Um, ja, dat, je, dat het, al, het is altijd goed bedoeld, een advies. Um, maar het is niet altijd waar de ander behoefte aan heeft. En je doet het dan ook soms een beetje meer... Um, voor, voor jezelf dat je het idee van oh ja, ik heb iets goed gedaan nu ik heb jou een goed advies gegeven maar ja. wat heeft de ander daar eigenlijk aan ja. dus we proberen weer veel meer echt aan te sluiten bij de ander um, ja dus het is nu een beetje het is dan moeilijk om dat nu in de podcast te doen want ik weet natuurlijk niet wie er luistert um, nee nee nee dat is uh, ik, ik snap wat je bedoelt bij jou werkt het meer gewoon dat je iemand voor je wil zien en wil kijken hoe zit jij in het leven ja, in, uh, ja. heb heb je iets met sporten dan kan je misschien gaan sporten Precies, ja ja, ja, ja. ja. Um, maar wat ik, wat ik wel altijd heb... Nou ja, wat is, wat is wel echt een, een, een missie van mij is... is um, ja, maak het dus meer bespreekbaar. Dat vind, ik, dat vind ik dus heel belangrijk. En zie je zelf niet als... Uh, als je dus een een, een DSM classificatie hebt gekregen... Zie je zelf dus niet als ziek of als niet oké okay of zo. Maar kijk van, uh, waar heb ik zelf last van? En probeer dat dan aan te geven uh, bij um, nou ja, wie je dan ook spreekt... Uh, binnen de GGZ of een huisarts of wie dan ook. Um, van ja... Dit is, dit is echt waar, waar ik uh, last van heb, waar, waar mijn omgeving last van heeft. In ieder geval waardoor ik niet meer kan functioneren of niet meer kan functioneren zoals ik zou willen functioneren. Um... Maar als ik bijvoorbeeld jou hoor praten over dat je vanaf uh, jonge leeftijd ja. tot ergens halverwege twintig... gewoon een echt een soort van nou, die gejaagdheid en die onrust en zo. En misschien zijn er wel mensen die luisteren die dat ook ervaren. Zou ja. je ze dan... Adviseren om nu alvast gewoon voordat het te laat is... of voordat het zeg maar uit de hand loopt... <laughs> voordat het uit de hand loopt... om, om alvast een, een belletje te doen richting een, een hulpverlener? Had het jou geholpen? Als je, als je ja, dat, weet jou... Ik, dat vind ik zo moeilijk, dat weet ik echt niet. Um, ook omdat ik, hè, ik... Dus ik had dus vanaf mijn 15e in principe eigenlijk al gewoon... <clears throat> hulp kunnen krijgen. Maar ik was er dus zelf ook een beetje van. Uh, ik weet niet. Ja precies. Um, omdat ik dus ook niet zo goed wist hoe dat moest. En dus ik denk dat het ook meer een. Dus misschien ook een dan advies voor iedereen. <laughs> dus niet alleen degene die zelf. Um, worstelt met het een en ander. Uh, maar ook een broer, een zus, een moeder of vader. Of uh, wie dan ook. Um, ja dat. Sta iets meer stil bij elkaar. En hè, ga verder dan die vraag van hey, hoe gaat het? Of uh, oh, hoe gaat het op je werk? Of hoe gaat het op je school? Of, hè, maar hoe gaat het eigenlijk met jou? En, en, en um, durf ook samen te oefenen. Want dat kun je ook niet in één keer, denk ik. De, Zo'n gesprek voeren. Uh, maar durf wel samen te oefenen met een iets diepere laag in het gesprek. Of ook durf ook aan te geven van... Um, ja, dat je het niet voor de ander kunt oplossen. Want dat, zo zijn we ook een beetje in de maatschappij. Hè? Dat is heel erg oplossingsgericht. Um, nou ja, dat je een gesprek hebt van... ja, Oh ja, jeetje, wat, wat zwaar voor je. En ik kan het niet voor je oplossen. Maar ik wil wel voor je zijn. Ik wil wel naar je luisteren. Uh, en dat is denk ik wel iets wat ik heb gemist. In, um, hè, toen, ik, toen ik jong was. en Waarvan ik dus niet zo goed weet. Van, ja, dat had ik misschien ook ergens... Kunnen aangeven, uh, omdat van de buitenkant zo niet zo duidelijk was dat er dat ik met van, van alles aan het worstelen was. Um, of was er dan, misschien iemand die nodig die tegen jou had gezegd: Hoe is het eigenlijk met jou? Ja, nou ja, dat denk ik wel. Of even echt stilstaan, ja. uh, want ik was dus continu aan, maar aan het rennen. En um, ik denk wel dat het dat het op dat moment dus fijn was geweest als dat al in de maatschappij al iets normaler was of zo, uh, om even stil te staan en om ook te kijken van. Um, ja, hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Ik zie wel dat, je, dat het heel goed gaat op school of zo. Of ik zie dat het... Hè, uh, maar ik maak me toch een beetje zorgen om dit. Of, um, ja. Ik, ja... ik vind het dus echt heel lastig, hoor. Ik heb er dus gewoon ook gewoon niet een... Het is geen pasklaar antwoord. En het, dat hoeft dus ook niet. Nee. En ik, ik, ik denk dat ik dat wel heel erg heb gemist. Um, dat je gewoon samen naast elkaar mag kijken van... oh ja, dit is gewoon echt heel zwaar. Maar het hoeft niet weg. Um, ik, heb, ik heb dat ook altijd met... Het, waar, waar ik ook wel vaak over praat is... Hè, het hebben van een doodswens. Ik heb dat dus af en toe nog steeds. Um, maar dat mag ook bestaan. En ik vind het heel lastig dat ik dat... vroeger heb ik dat vaak gehad... dat ik het een soort van in wanhoop uitschreeuwde van ja, maar ik wil niet meer leven. En dat dan meteen de ambulance werd gebeld... en de politie en <laughs> weet je wel. En terwijl ik eigenlijk... daarmee bedoelde ik eigenlijk iets anders. Ik vind het leven gewoon echt heel zwaar. Ja, ja, ja. Um, maar daar werd dan niet naar gekeken. Het moest worden opgelost of zo, weet je wel. En dat... Die gedachte moest uit je hoofd. Precies, ja. want dat, is niet, dat, dat, is niet, dat, hoort, dat hoort niet. niet. Nee. Um, en, en dat is wel wat ik, uh, als, als mensen daarmee worstelen, hè, dus met het, uh, het hebben van een doodswens, denk ik wel, probeer dat dus ook aan te geven als je, als je daarover wil gaan praten met je familie of wie dan ook, met vrienden, uh, wat ik heel erg aanraad. Sowieso, uh, praat Ja, praten, over. ja. Echt? En, en, en dat je dan ook aangeeft van joh, um, je hoeft het niet voor me op te lossen. Want dat kan helemaal niet. En het hoeft ook helemaal niet opgelost te worden. Maar ik wil wel met je delen. Ik wil met je samen dit dragen. Dat ik het niet meer alleen hoef te dragen. Hè? Dus dat ik het leven zo zwaar vind. En dat hoef je niet weg te wuiven. Zo van oh, iedereen heeft wel eens een slechte dag. Of ga zo'n rondje hardlopen. Weet je wel. Ja. Nee, ik heb het echt heel zwaar. Um, en dit wil ik, dat wil ik met je delen. Ja, en, en dat uh, moet kunnen. Je ja. moet ook kunnen zeggen, ik heb het heel zwaar. Ik, ja. ik zit momenteel heel slecht ja. in mijn vel en ik ja. trek het allemaal niet. Maar dat is de kwetsbaarheid die je ja, in soort moet... Uh, ja, En dan, en dan als gesprekspartner uh, hoef je het ook um, niet voor de ander op te lossen. Nee. nee. Uh, en en dus, dus probeer er meer ook gewoon samen, samen te zijn. En gaan ga, ga dan samen koken of zo, weet je. Ga, of ga samen iets drinken. Uh, do, doe samen iets. En dat... Dat, dat, die verbinding is volgens mij echt, echt heel belangrijk... wat er in, in de huidige maatschappij niet meer zo heel erg is. En wat ik dus ook door die opeenstapeling... van heel erg gejaagd zijn, uh, onrust, uh, al die negatieve gedachten... Heel veel, heel veel gedachten, dwang... al die dingen die zeg, hebben mijn hele leven hebben opgestapeld... dat ik nu dus ook de verbinding echt kwijt ben geraakt met mijn omgeving... en het dus ook heel erg moeilijk vind om verbinding te maken en te behouden. Hm. En dat ja. is heel zonde als dat dus... Uh, Verdwijnt. En dan is het wel een soort van te laat. Het is natuurlijk nooit helemaal te laat. Maar dat is wel waar, waar ik nu dus nog steeds heel erg mee, mee worstel. En wat ik, wat ik nu nog um, wil verbeteren. Dat ik gewoon meer verbinding voel. Ja. Nou, volgens mij uh, gaat onze verbinding wel redelijk. Ja. <laughs> toch? Hoe denk je ja, ja. Ja, dat ja, nu, je hier nu, straks nu, op terugkijkt ja, in de trein? als je ja. is, uh... Dan ben ik toch wel benieuwd naar ja, het ik kader denk... van waar we het allemaal over hebben. nu. Um... Hoe valt dit straks bij jou? De... Ja, ik denk dat ik in de, in de trein... Um... Nou ja, ik wilde eigenlijk zeggen... dat het dan nog niet zo heel erg... denk ik, gaat gebeuren. Maar tegelijkertijd had ik dat net wel... met het plassen ook eigenlijk al wel. Dat ik to toch al wel over die negatieve gedachten... zo van, nou, dat heb ik nou weer gezegd... Dan is dat eigenlijk wel waar... en klopt dat wel... En... Was ik wel een leuke gesprekspartner? Heb ik wel genoeg dat vragen is een terug, hele leuke gesprekspartner. Weet je wel, gewoon, van dat, ja, maar, dat Ik wil dat best ook. En het is helemaal niet dat je daarom vraagt. Maar ik wil het je wel gewoon zeggen. Je bent een hele fijne gesprek par gesprekspartner. Je praat goed daarover. Je kan het duidelijk uitleggen. Ja. Ik weet niet. Ik heb uh, niks geks gehoord ook. Ik heb je niet iets raars horen zeggen. En dit is, wel, dit is trouwens wel meteen leuk om, <laughs> om nog even uit te leggen. Wat er dan nu gebeurt. Um, is dat... Uh, ik, ik dus zeg van ik, heb het, ik, of ik, ben, ik ben bang dat die gedachte dan komt van ik ben een slechte gesprekspartner. En dat jij dan, dan op reageert van. Nee, maar ik vond jou een hele leuke gesprekspartner. En um, dat geloof je niet helemaal. Dus dat... Ja, precies. En dan is, de verbinding dus, dan is er verbinding er dus eigenlijk niet. Mm -hmm. um, en dat, kijk, dat is maar nu dat dan dat een klein voorbeeldje. De, misschien komt dat omdat je gewoon nu niet kan aannemen van mij dat jij ja, een goede gesprekspartner bent. Ja, maar bent. Daar, daar doe ik dus ook iets in met jou. Met jou, weet je wel. Dus ik, ik neem jou dan niet helemaal serieus of zo. Of ik laat het niet helemaal binnenkomen. Nou, of je Terwijl twijfelt. Ook aan mijn oprechtheid. We ja, kennen elkaar natuurlijk ja, nee, niet. Precies, dus misschien ja. Denkt, ja, ja, dat zegt hij alleen maar omdat ik nou zeg, ik twijfel ja. of ik wel een goede ja. gesprekspartner ben. Ja. Daarom zegt hij nu dat ja, jij bent een goede gesprekspartner bent. Ja, en da daarom denk ik dan nu van ja, oké, okay. en, en dan weet ik dat het sociaal wenselijk is om te zeggen, oh, dankjewel, wat lief van je. <laughs> <laughs> maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar hij denkt eigenlijk heel iets anders, maar hij durft het niet te zeggen. Oh, nee, echt. Maar dan probeer ik ook weer, nee, ik moet hem gewoon serieus nemen, want hij zegt dat echt niet zo maar ik kan hem best wel vertrouwen. En, weet je, dus het is allemaal werk. <laughs> klinkt klinkt al inderdaad erg vermoeiend allemaal. Dus dat was waarschijnlijk wel wat er straks gaat gebeuren in maar de trein. Maar hou aan één ding vast, dat is een objectief feit. Als het uh, niet een leuk of interessant gesprek was geweest... hadden we niet nu twee uur en dat een is kwartier wel waar. zitten te praten. Ja, ja dat, is, dat is zeker waar. Ja. Ik vind het in ieder geval erg interessant. Ja. En ja. ik vond het erg leuk om uh, met je te praten. Ja, nou, ik, vond het ook wel, ik vond het ook erg leuk, ja. Ik hoop dat je het straks over een paar uur nog steeds leuk vindt. Ja, ja, en anders mag je me altijd een sms'je sturen ja. om te vragen. Was het echt leuk? Ja. En dan lieg ik wel. Ja, ja, precies. Ja. <laughs> nee, ja. Ja. Um, Anne, dank je wel. Ik wens je nog een een fijne dag. Nou, ja, jij ook. <laughs> Wil je zelf hulp? Neem contact op met een huisarts. En heb je gedachten aan zelfmoord? Ga naar de website 113.nl, bel 113 of het gratis nummer 0800 0113 en praat erover. Meer informatie over deze podcast vind je op pillenkast.nl of mail naar rob.pillenkast.nl. Dank voor het luisteren.